A rock and Roll Café Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie. En bij de Poescafé stond Christus recht en hij sprak voorwaar! Ik zag rock! Rock and roll café Yeah. yeah, that's not going to happen. Over the ocean, my body is over the sea. Gelaas en al. Welkom iedereen bij ons Rock and Roll Café en welkom aan Yves. Goedenavond. Goedenavond. Dag Mark. Dag iedereen. Wat een eer om jou hier bij ons te hebben. Ja, ja, ja maar dat moest iets gebeuren. Hè. Ja, we hebben dat al heel lang gevraagd. Hè? Ja, het, uh, het idee was, uh, ik ben 60, kort 61 en uh, het is hoogste tijd dringend om een eigen belpop. <laughs> en niemand doet dat voor mij, dus ik doe het zelf. De Kruibeekse pop eigenlijk dan. Inderdaad, de godvader van de Kruibeekse. Zal wel zijn. Mark, inderdaad, de godvader. Maar ik stel jezelf eens eventjes voor. Ja, voor Mark degene die je niet zouden kennen. Ja. Uh, <laughs> ja, er zijn er veel die mij niet kennen. Maar ja. Uh, ja, Mark van Mieke, al gans mijn leven uh, muzikant, drummer. Uh, wat we net gehoord hebben, is uh, mijn eerste groepje. In 19... uh, Oudjaarsavond, 1974 hebben we altijd, uh, uit tot voor corona, uh, f-, met alle familie een feestje. En toen was dat een groepje met mijn broer, onze Peter en de Jan van Miga, mijn uh, cousin. En wij speelden een aantal nummerkes. En je hebt dat misschien wel gehoord, die gitarist dan zo vader in <laughs> de kat. Maar uh, ja, dus het publiek was mee. En dat, was, uh, dat, dat was het mee. belangrijkste met mijn, mijn eerste drumstel, ah, drum, dat was echt geen drumstel. Ik had een, uh, een snaardrum, had ik, maar de rest weer. Uh, van die oude waspoeder dozen grote en kleine. Dat was mijn eerste drumstel. En Het staat er niet op, maar verder op die tape uh, hoorde mijn moeder roepen hey Mark, uh, het is al genoeg in mijn lawaai. Ik kan me <lacht> ja En sindsdien uh, was ik zo gemotiveerd dat ik, dat ik, het, uh, dat ik dacht, van ah, wel, dan blijf ik het toch doen. Jij wou gewoon gigantisch veel lawaai maken. Ja, nee. Dat is, dat is, ik ben ermee geboren. Ja. Uh, uh, ja, alleen en met die lijst te maken, uh, ben ik tot de conclusie gekomen. Dat ik, want deze had ik gevonden, dat wist ik niet meer dat ik dat had. <lacht> maar ik dacht, hoe, hoe ben ik nou beginnen drummen? En je eerste met een onkel, een onkel Fons. Die speelde bij De Butaris, dat was een uh, ballorkest. Die speelde hier in gilt En dat drumstel dat stond boven bij mijn pit. En op een keer kwam ik erboven en ik, en ik zag dat stond. En... Van den af was ik door, door gefascineerd en dat hij me nooit meer losgelaten Dat is de de liefde, hoor. eigenlijk. Ja, sowieso. Ja, ja, ja. Kunnen jij een ander instrument spelen? Oh, ik kan een pitke keyboard met een, poeh, niet veel opas, wat plukken, maar <laughs> ik ben ja, nee, hier echt drummer, percussionist drummer. Ja. Ja. En hier zong ik op, dat wist ik niet meer dat ik gezongen had. <laughs> Dat kan ik dus ook, Ongelooflijk <lacht> goed. Fijn, ja, dus zo begonnen was ze in de 70s. Uh, dan een beetje verder uh, had ik eigenlijk mijn eerste drumstelleke. Thuis, een oude star. Uh, thuis beginnen rammelen op uh, platen van ACDC, Elvis Costello, Joe Jackson, The police. En dan bij een groep gesukkeld. Vrij snel. een de die eerste... Echte groep, eigenlijk. We repeteerden uh, boven de noeke -tool. We hadden uh, de, de tram. Busstop. De Stoomtram. De, de stoom -tram. busstop -tram. van vroeger, ja. De busstop erboven we meteen mm -hmm. door. Ook een aantal keren gespeeld. door. Worden ja, dat allemaal, allemaal mensen van Kruijbeke die daarin zaten. Ja, dat was uh, de grote bie, de Patrick de BIE. Ah, ja, ja. Uh, de G de Bruiker. Oh, God. Uh, God. Uh, Wat is er nog? Uh, Jan van Miegem. De Sis van Rentergem. De Jean-Paul Chardon. Echt? Ja. Ik heb het van het weekend nog gezien. Ja, gitaar. Ah, ja, jij ook gezegd. En jij dat was het, ja. He. Ja, dat was het. En dat was uh, ja, wel plezant, dat was Nederlandstalig. Je had eigen nummers. Uh, met, met als titel, uh, onder andere, Wie kan er van de wijven niet blijven, André. <laughs> <laughs> en Legalize it, Marihuana. Dat was dat soort was Engels, de rest was Nederlandstalig. Ja. Maar ik heb het altijd gehad voor Nederlandse muziek. Ik stel het wel horen in, ja, ja, ja. in, in ja, ja, ja. het vervolg. Maar dat was... Uh, ja, dat heeft niet zo lang geduurd, maar, maar wij vrij snel ontoptreden. het optreden. Het eerste optreden was al direct uh, het culturele centrum van meisjes. Wij met een kabinet toe. Wat lief? Ja, ja dat was, wij gingen op, we gingen op een wereldtournee. Dat zal we. En het tweede, tweede optreden was een Oudenaarde. Dat was nog verder. Om, oh, ja, dat was geweldig. Zo ja. Allemaal de kabinet nou mag dat niet meer. Het was gewoon allemaal van achter. Ja, ja, ja, ja. Die piano erin. <laughs> in, allemaal maar dat was plezant, ja. En, en was dat dan op, op aanvraag of, of, of ging je leuren mee? mee, mee uh, ja, dat, is, dat is zo raar eigenlijk dat dat. Er zou ja, ah, of... wel iemand geweest zijn die iemand kende die iets organiseerde. Ja, want ik kan me dat voorstellen, normaal. Allee je stond door je eigen kerktoren een paar, een ja. paar optreden. Ja, nou, ja, ja, naar nee, nee, De markt moest strak naar meis. <laughs> ja, hey, raar. Alle keren uh, dat ik dat, dat gebouw zie passeren, of, of er is in zijn stand en een artikel. Ding. Ja, dat is juste ja. nee, uh, sorry. Oh, ja, ja maar Dat is de genaamste. Dat is de, de vlakbij. Vlak vlak ja, ja, ja. Ja. gesproken. En Aldenaarde, kijk, de Vlaamse. Aldenaarde, ja. Dat ja. zou misschien toch kunnen... kunnen... Vinden. Nee, thuisbrengende. Maar ik denk dat de Jan, zijn moeder, was van, van kanten van Gent. Misschien is dat via dag. gewoon zo, ja, zwart. Maar dat moet niet uit. Dat ja. plezant. En, en in de Noekedoel, dat was... Uh... Ja, ja. Dat was heel groot, per Dat was niet gewoon. Dat zal nog niet. Ik weet, de laatste, keer, de laatste dag van de Noekedoel dat hij open was, hebben we ook gespeeld. Ja. Ik had mijn drumstel uh, er gezet. Mm -hmm. en, uh, ik, ging, uh, ik liet dat stonen. Ik ik kom er morgen wel om. En dan... Uh, Dag meteen, ik dag uh, met mijn broeder naartoe, mijn vader en een kever. En wij waren binnengegaan en we wilden die deur open doen. En heel die vloer lag vol glas. Oei. <laughs> dat was het doel. Ja. ja. Mocht dan allemaal niet uit. Ja. ja. Het was is dat? allemaal goed gekomen. Het <laughs> was een vrij wild café, heb ik altijd horen zeggen. Ja, ik weet dat niet. Ja, ja. Dat werd al gezegd, maar ik denk dat er nu wildere cafés zijn dan toen. Ja, ja, maar. Ja. Ja. De verhalen van toen, dat is ja, altijd ja, ja, ja. veel uh, ja. sappiger en leutiger ja. dan... Uh... En ook wel ja, een aantal speciaal gasten. Ook. Uh -huh. Die uiteindelijk ja, allemaal de, de weg wel gevonden uh -huh. hebben. Ja. In, in het leven. <laughs> zeg dan... Ja. ja. ja. Kosekip. En dan was Kosekip gedaan. En dan uh, was er een volgende bandje. Dat was Zippy George. Dat heeft niet zo, niet zo lang geduurd. Uh -huh. Dat was ook met dezelfde zanger, met een Bi, met de Guy De Bruiker. Ja. En op gitaar was dat uh, Joost van Poek dus zolang uh, ik denk ik denk zelfs niet dat we er live mee gespeeld hebben. Ik dacht, er ik was één één gepland optreden of zo dat was ook met een ander was niet met de G, met een andere bassist. En, en, en de dag van het optreden kreeg die een bassist uh, een beetje stage fright en, mm. ja, ja kon niks van komen dus niet gespeeld we hebben nooit live mee gespeeld maar ja dat maakt ook niet uit dat was, dat was plezant daar ja. hebben we trouwens ook een stukje van. Mm -hmm. Dus dat is een tijdlijn dat jij nu... Uh, ja, ik, ik begin ga... in 1974 en ik okay. ga naar... Uh... Gaan er, is het oké okay dat we er nog luisteren? Ja, ja, doe maar. Dat moet niet te lang duren, want dat is niet zo goed van opname. Dat is, uh, nee, ja. okay. dat is een cover trouwens. Afkondigen, maar het is een beetje, eh, eigenlijk zou ik dat, uh, dat moeten doen. Maar het is Lanterpo ja. du Congo. du Congo, ja, uh, begin jaren tachtig. Met Christine. Uh, Christine. En ja. je moet even zeggen wie dat er op, op wie dat er zong. Ja, ja, ik zal ze allemaal opnoemen. Uh, ah, Lanter voilà. Pou Congo was een uh, grote bende, uh, was ik. met uh, De Patrice, de Macriske, uh, Joost van Poek. Christine Borgraaf. Jan Clemens, de vader van Jelle. Ach, serieus? Ja, op, op sax. Oh, en en? Gulde Kennedy toen... Oh, ja, ja. Toen oh, oh. En uh, de Christ van Wallen als zanger. Ja. Maar een Legendaarse zo... bijntaler. Ja, want de Dirk... Hey, we hebben hier nog een gast. Uh, onze Dirk. De Rodi. De Rodi van vroeger. <laughs> um, die haalde wel terecht aan. Die had, die had wel een mooie stem, de Christ. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja. Zeker. Zo, vooral in het begin was het IG-pop-achtig, maar dan ja. zo. Ja. Ja. En, maar, maar, ja, maar het was vooral ook een, echt een podiumbeest, de, de crisis. Dat was echt niet normaal. Ja. Dat was fantastisch. Dat we, we daar aan mee <laughs> hebben hebben. Want Lanterpot Congo, dat was alleen. Dat is zeer goed, hè, want we, uh, we spelen echt overal. Hè. In Gent, de vooruit bijvoorbeeld, volle vooruit. Op sommige weer bellen, België, echt vol een bak. Uh, Mooi. Veel in het noorden van, van Antwerpen, in grote tenten. Ja. De mensen worden echt allemaal heel enthousiast. We hebben die schat in Loenau dat was legendarisch. Wij... <laughs> ja, dat was een, een, een parochiezaal en, en we sloten af. En uh, up, stoppen, klitkommers in. We zaten door uh, twee minuten en die organisatoren die kwamen zeggen van mannen... Je moet echt terug naar de zaal, want ze zijn de bullen aan het afbreken. Oei. Ja, ze willen nog, nog. En er was zo'n parochiezaal, gelijk als hier, in de, ja, ja. het Gildenheus, met zo'n lamarisering. Ja. Echt ontstompen, on ontschuppen tegen die lamarisering, Want wij moesten terug op dat podium. Dat was echt, ja... Dat was clausot, en wel letter. Ja, dat was, dat was fantastisch. Allee, ook uh, bijvoorbeeld ieren onze uh, het de zaal van het Gildeneus. He. Ja, hier boven, de bovenzaal. Hoe lusteren hè? Die gasten, dat was, uh, dat was voor de worstelclub die, die jaarlijks een bal, maar die tochtte begon dat eens anders doen. Die mannen hadden, hadden 850 tickets verkocht. Dat mm. kan in dat zoldje. Dat er niet binnen. Ah, niet, nee, er nee. allemaal gelijk als aring in een pot zaten ze in de zolder. Vuggelen. Enkel voor ons. Dat was super uh, populair. Lokse feesten. Kijk, maar ik heb wel de indruk dat dat vroeger makkelijker was om in heel Vlaanderen te gaan spelen dan, uh, dan nu. Hè? Niet? Als je beginnen bent, of zo. Ik weet het niet. Dat was, ja. is misschien nu ook een, een overaanbod. Ja, ja, ja. Iedereen speelt nu of denkt toch dat het goed is nu. Ja, ja voilà, voilà. En nu ja. is er sowieso heel veel meer. Ah, moeilijker. Ja. Ja. Uh, ik zie niet zo stomp, als ik ook al vergeten. Uh, wij hebben zelfs uh, samen met Manu Di Bango op podium gestaan bestaan uh -huh. niet meer. Over les over ik stond een man, ik kwam Chris nog eens tegen en dan meestal God dat er wel over, of, over iets, allee, dat er mee te maken heeft. En uh, ik, ik herinnerde mij ergens een, een optreden. Ik, zeg, ik was aan het uitleggen en uh, ik zeg, ja, ik weet dat nog. Het was die gasten, dat waren Afrikanen en die waren zo niet tevreden met die landtrap die Congo die naam. En zeg, ja, dat was. Uh, we speelden gewoon samen met Mano Dibango. Bango. Ik wist al niet meer. Ah, je ze nog dingen dat ik mm -hmm. niet meer weet. Mm -hmm. uh, ja, super, superband. was uh, een fijne tijd. De Dirk weet dat ook wel. Dat was, uh, ja, was fantastisch. Ik zie hier ook tussen staan. Ah ja, hetgeen uh, dat we net uh, laten horen hebben, is uh, een opname in de Jet Studio ja. in Brussel. Dat vind ja. daar. Is, uh, ja. Topstudio. Mm -hmm. uh, we zijn er terecht gekomen via dat pad, want die kende die... een technieker of zoiets. en uh, Adamo had net die studio overgepakt. Hij ah, ja. had een aantal nieuwe apparatuur gekocht en die zocht uh, een groep even uit te testen. Ah, ja. Maar wat bleek dan uiteindelijk? Uh, Adamo was wel geïnteresseerd in Landrepoot Congo, want die, die had ook een eigen platenfirma. En uh, die was ja, een, een live concert. En er is toen uh, een DVD, of een, een VHS gemaakt, denk ik, <laughs> Of het was misschien nog in de Super 8. Een beta-mijs. <laughs> ja, uh, van een live concert. En dat is uh, richting Ademo gegaan. Maar wet van Murphy, dat was toen net het uh, moment dat Ademo er, uh, een attack heeft gekregen. En die is echt maanden buiten strijd geweest. Oh. Ja. Dus die cassette is nooit niet toegekomen. En die ja. is, ja, is ook verdwenen. Want, oh, het is niet had dat ook maar in. Hmm. Dus dat, die was echt wel, uh, dat had misschien ja. wel een leuke... Ja. Ik heb geweest naar uh, iets uh, groter. Ja, sowieso, daar ben ik zeker van. Maar, maar we zaten ook... Uh, ja, we zaten... We hebben een goed... We zaten in, in die flow van allemaal die nieuwe Belgische, ja. Ja. Vlaamse bands. Mm -hmm. En we hebben het uh, zeker live te vergelijken met Talking Heads. Ja. Was dat in die periode dan? Was dat in de jaren tachtig? Ja, dit? ja. Tussen, los, los zeggen tussen 80 en, en 84 of zoiets. Ja, ah, ja oké. Okay. Mm -hmm. okay. En twee keer gewoon opnemen: één keer in, in de jetstudio. En dan nog eens ergens in, uh, in Antwerpen. Er is ook een studio ergens uh, om de Jodenkwartier Jode ergens. Uh, ik heb hier, je hebt het misschien al gezien, in mijn lijst staat SS. Ja. En SS, wil zeggen, uh, een Serge Simonac. <lacht> <lacht> dus, ja. Is dat weer een grote vriend misschien? Nee, nee, nee, maar, maar alleen. Ja. Een verhaaltje. Uh, om te bevestigen dat ik, dat ik wel wat kan drummen. Ah, okay, okay. Uh, in, in die in-studio in Antwerpen, uh, wij hadden gewoon opnemen en, en, en achteraf ontlusteren in, in de controlekamer. En, en die technieker die, die, die roept mij en die zegt: uh, Je moet eens komen, kijk niet naar, naar de VU-meter van uw beestdrum. Mm -hmm. hey, want ja, die hadden ze allemaal aparte sporen. dit hey. heb ik nog nooit meegemaakt. Ieder, iedere noot dat je speelt zit exact op de nul. Ja. Ik was 16 toen, en ik dacht: ja, ja, dat zal wel zeker. Al maak ik dat ook nog niet. Hè. Ja, ja. Ik wist niet wat dat, wat dat wilde zeggen, maar later, wanneer dat ik dan zelf begon op te nemen, weet ik wel wat die gast wil zeggen. Want ik heb al zoveel drummers opgenomen en ik zie ook wat er gebeurt bij iedere kick dat er gespeeld wordt. En er zit, ja, er zit zoveel verschil op bij sommige, of, of dat is zo wat gebrodddel. Ja. Dus achteraf gezien was dat wel als straf. Ik was maar 16 jaar, hè, al ja. Ja. Ja, jong. Ja, alleen. Uh, als ik het niet zeg, hoort niemand zeggen. Ah, nee, nee, ik zeg maar ik ben blij uit. dat we dit weten. want uh, Serge ik, Simonaar. Ik denk dat wij. <laughs> ik denk dat heel, er is heel veel volk dat, je, dat jij kent, heel veel volk dat u kent, maar er is heel veel volk dat u nog niet kent. En ja, je weet dat jij in uw markt zet en wat je allemaal gedaan hebt en met welke ja. grootheden jij ook ooit hebt samengewerkt. Hè? Ja. Of wie ik zelfs in de studio zijn geweest. Ja, ja, ja. Daar komen we wel later op, denk ik. Hè? Of niet? Ja, dat kan ik ook nu volledig in avond mee Maar dan gaan we dat, uh, dat voor Dat is bij deze ja. zeker... Je stelt uh, hier. Beginnen bij het begin, hè. He? <laughs> beginnen <laughs> met het <laughs> <laughs> begin. Ik heb nog een nummer. Ik had enkele jaren terug bij mijn moeder, schatten op zolder, een tape gevonden, met aan de nederkant een grote tape. Lantropo die Congo, en aan de andere kant zie je George. Ik dacht, wauw, Lantropo die Congo, wat is dat? Ik had zelf ook nog een tape -machine staan in de studio. En, uh, maar ja, die snelheid die kwam niet overeen, dat kwam niet uit. Dus ik stond al weken erachter, zit ik bij de Christo's en ik vertel dat. Hij zei, wacht jongen, wacht, wacht. En die gaan dus in de kelder en zei, hier, dat is die een tape dat hij mij opgenomen is. Ja. Dus ah. heb ik die kunnen digitaliseren en dat is een, uh, ik denk, een, een nummer of twaalf, live... Van Anthropologie Congo. Ik weet niet waar. We weten zelf niet waar. Ja. Uh, iedereen stond erop, behalve de pad. Want de pad was er niet bij. De pad, die percussie, Patrice K. Mm -hmm. Die stond er niet op. En dat volgende nummer komt van die tape. En dat is: Stand up for your rights. Live. Let's go. We go, zal wel. Zijn. Amai, zo, zo goed, Echt zo goed, ja. mooie mooie ja. sound, ja? mooie vibe. Ja. ja, nog een beetje uh, opgenomen, uh, ik denk 89, 90, 90 denk ik. Maar dus het, qua, qua productie zit er nog een stukje ethisch. vooral uh, de, de, de, de reverb op de stem en zo en ja. de, de, de midi mm -hmm. keyboards is nog. Ja. Uitelijk, Je hebt nog wat police vibe. Ja, sowieso maak ik. Alle, ja, ja. Uh, <laughs> Die komen straks ook aan bod. Er zijn een aantal drummers waar ik, mijn... allee, waar ik eigenlijk een soort van mengelmus van ben en Stuart Copeland is, ah ja, ja, deze is, voor, is echt van police. Uh, ja, hoor. De, de backbeat op, op de vier. Ik dacht... De Stuart pakt een drie, ik pakt de vier. En nu vertalen naar leken... Uh. Het, het normale uh, in, in, in de pop is uh, een backbeat op, op de tweede en de vierde tel. Dus, ah ja. boom. Twee, een, twee. Stuart Copeland doet er heel veel mee op de drie. 1, twee, drie, vier. En ik deed in op de vier. <lacht> <laughs> maar ja, dat is, dat is hetzelfde. Maar ja, zwart, dit was uh, Yellow Spring Yellow. Uh, ja. Begin jaren negentig. Uh, eigenlijk is Yellow Spline Yellow... Uh, ben ik dan met Pieter Tillman, dat, dat is mijn, mijn, mijn buddy, mijn kopij. En de rest, qua, qua muzikanten, dat varieert al nou eens. Uh -huh. Nog lang dat ja er vrij was of dat ja. wel wou, wou nemen. Uh, in dit geval, opname in... Uh, dat is de eerste single die ik ook van z'n leven uh, gemaakt heb. Vinyl. Uh, E-studio in Artselaar. Uh, met uh, eerst een preproductie bij Jan Verij. Jan V, de uh, gitarist van Kettelig of Cool. Uh, en Erwik Duchateau drummer bij... Uh, ah, ja. Catalog of Cool en Scooter. De Nervig deed uh, de techniek en Jan Verheij was, uh, deed zo wat productie. Uh, voor dit is ook eerst een, een pre-productie gedaan. Meestal vroeger gebeurde dat daar. Pre-productie ja. wil zeggen, op voorhand worden de nummers al eens opgenomen om te zien wat dat, hey, wat dat doet, wat dat kan. Uh, wat maar nog ben, moet verbeterd worden dan uh, ja oh. want geleerd heel veel met nummer op mm -hmm, te nemen mm -hmm. uh, dus preproductie bij de jan uh, er was een volledige drumpartij ondergeprogrammeerd midi dan uh, de studio ik denk dat we twee dagen twee studio dagen hadden om, om, om de A en B kant want vroeger was dat ja. A en B kant op te nemen uh, maar ik zat er al ja ik denk de, de tweede dag nog te wachten, mijn, mijn, mijn, mijn kit was opgesteld, uh, ik, ik, well, ja, ik, ik kende mijn stuff, ik dacht, kom. Ja. Op een duur, uh, ik zeg tegen die gasten, ik zeg, hoe zit hij Ja, maar ja, voeg, eh. het, is toch, well, jongen, het is toch goed, het is toch geprogrammeerd? Ik zeg, kom man, boeraf. Uh, ik zeg, kom, start je een tape. Ik zet hem achter de kit, start een tape. Ja, ja, ja we, oh, we zullen iets proberen. Hè. Okay. Uh, ik zet hem achter mijn kit, zeg, kom, laat maar lopen. Klopt het even lopen, even checken, ik doe een beetje mee om de, om de balans te checken qua monitoring. Ik zeg: go, even stoppen, dat was luider, dat was stilder. Ja, kom, go. One take. Ja. Stond erop. Mm -hmm. Strap, de Chateau, zelf ook mijn drummer. Hè? We hebben daar nog, ja, nog lang bezig geweest en ook daarachter nog, hier aan mijn thuis nog wat gaan eten en gaan drinken. En chateau die kon er niet over zwegen. Die zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. was gewoon... Zet op. Ja. Ga met die banaan en spelen. Ja. Ja. En was die, was die, uh, die, die midi-track... Midi, die midi was dat dan een soort van, van kliktrack? track dat Ja, want die thoms die gehoord, zo die flam-thoms die, die, die ja. zitten, van, die, ja. van, die, van die, uh, die overgangen die zijn leven stonden. Ja, ja. En ook zo'n aantal instrumentjes... Uh, Wow, wow, wow, wow. Van die ethische Wat? Ja. sins. Ja, ja, ja. Want, want, achteraf hebben we er eigenlijk ook nog een, een later, een andere versie weer opgenomen. van ja, ja. dit nou. ja, ja. Die iets meer, ietsje ruwer was. Ja. Maar was op deze klinkt goed. Dat was, dat was... Ja, ik vind, een, ik ja, dat vind, vind het niet een heel goeie opnaam. Klinkt keigo, echt. even, ik denk, één of twee keer is op de radio geweest op Studio Brussel. Ja. Dat, dat was het... Te maar heeft dat dan toch wel gehaald, hè? He. En het wel, één of vindt, twee keer. Ik vind het gewoon heel fris klinken. Ik vind ja. het niet nou, zo heel open. Ja, uh... en, en <laughs> Ik heb er nog een verhaaltje over. Je <laughs> <laughs> uh, weet, de afrekening hebben ze nog altijd. Vroeger, mm -hmm. dat, vres, vroeger en vroeger moesten bellen. Yeah. Ja. Dat, ja, moesten bellen. En dan mochten je mm -hmm. een top drie geven. Yeah. En wat de meeste artiesten, deed, de groepen, de, ook de bekende, die mobiliseerden een, een fanbasis ja. om te bellen. Dus wij dachten, oh. He, ons, het was eens gedraaid he, in die week, dus ja, als het gedraaid is, kun je ervoor stemmen ook, Ja. Dus ja, ja uh, dat was zaterdag, denk ik. Ja, ja. ja. Dus wij, de... uh, ochtends. ochtend, ja, wij bellen, he. iedereen bellen. Om een duur, uh, werd er gezeten van de, vanuit zuid Brussel ja mannen, dat moeten niet meer verbellen. Zin. Ik vond het eigenlijk flauwekul. Oh, de, je mocht niet meer bellen? Ja, nee, die moeten niet meer verbellen, he, die mannen. Dat dacht ik, wat is dat van een flauwekul? Gans... De, de andere artiesten mobiliseren een, een fanbase. Ja, ja. En wij doen ook. En dan zeggen ze: ja, maar wij zomersiers denk niet. Ja, ja. Raar, rare wereld, hè? Ja, om, om, om eigenlijk ja, wat naambekendheid te krijgen en uh, oh, ja. wat echt hebben op de radio. Ach, nou moest gezegd hebben. Ze hebben het nog nooit gespeeld, nog nooit gedraaid. Ja, ja. Ze maar, dus ja, dat hebben het gespeeld. Ze, overdag zelfs op, op, op ja. de, de goede uren. Ja. Wel wat. Ik heb ook nog overal over, dat was bij ons op, de, op het werk in een tijd, en dat was dat toen juist dat je eigenlijk online kon stemmen. Want toen was eigenlijk die, die security van die website, dat was toen op die moment eigenlijk nog 0,0. Ah ja, tuurlijk. En ik dan. had toen uh, een gast, die had ook een groepje, die had bij mij op, op het werk zat, en die had uh, een scriptje geschreven en die, die had eigenlijk gewoon laten lopen. En dan, ik denk dat toen een demopol was of zo, je, zo, en, mm. en dat konden zo, dat waren drie groepjes, en dan moest jij stemmen wie van de drie dat dan eigenlijk eh, gewonnen had, zo gezegd en die mannen, die hadden het toen, ja, ik weet dat niet dat het dat toen tienduizend stemmen of zo, omdat er gewoon oh ja, tuurlijk, ja. Een, een scriptje constant mag uh, <laughs> de stemmen <laughs> voor die mannen. Ja. En toen we er nog niet naar gekeken van wie is dat? Uh, wel, van waar komt de, ja, dat? De, dat, de, dat, de dat was allemaal, dat was allemaal ja. nog niet, ja. nog niet dus dat, dat was nog wel grappig. eigenlijk. Ja. Um, een andere vraag, maar ik du Congo. Uh, ja. Hoe is dat op een einde gekomen? Is dat... Goh, dat, dat, er is altijd een moment dat er, dat er met een groep iets moet gebeuren. Dat ja. moet gebeuren. En door is dat op, op, op ja. gestopt. Ja. Uh, was dat dan dan missen, dat missen mee, Adam? Dat dat ja, was, ja. er worden verschillende pistes. We hadden ja. ook iemand het Beveren, een manager, die was ook neigend aan het werk. Maar op een gegeven moment moet er, ja, er moet een. Een plaat, zeker op dat die, die ja. moment moet er een plaat gemaakt worden. En dat is ja. nooit, nooit, nooit niet gebeurd. Is dat dan die, die window of opportunity dat dan voorbij is? En dat je zegt, van ja, ja. Dan, hier moeten we niet meer mee verder proberen? Want dat ja, is, ik denk dat. Dat een beetje verbrand. Als die Nadamo nog niet uh, ziek werd, lukt dat misschien wel. ik uh -huh. weet dat niet. Ja, natuurlijk. Ja. En dat zijn gestopt. Uh -huh. En het plan was wel uh, dat ik eventueel met de kris en, en de pad zou ja. verder... Uh, doen, maar de Pat is die, die speelde toen ook al bij de Twee Belgen En ik ben met een stomme kop. Ik ben eigenlijk, ik heb er vijf jaar van tussen gelegen, uh, We maken een café. Ja, ja, ja. De kost was ja. toen kafgoed. Ik heb, ben toen een Jor of Vijf café uh, beginnen in Met gedacht: van, uh, ik pik dat nog wel eens terug op. Ja, het ze valt van mijn leven. Ja? Nou. Café aan of uh, nee, vijf stoppen. jaar wachten, vijf, vijf, jaar, vijf jaar stoppen? Dus ik leg er van tussen, want ik zat, alle ja, ik trek het me niet meer om. Ik zat, ik, mijn niveau was goed, ik was de coming man. Ja. En ik had allebei twee bellen kunnen beginnen. Ja. ja, ja. Maar ja, ik moest café beginnen. Houden. Mm -hmm. Dus ja, dat is een, op dat moment, ik, ik was 21, en dan zit ik nog eens niet slim genoeg, en dan denk ik, ja, oh, weet je wat. Ik zal de volgende trein wel pakken. Ja, ja, ja. Maar niet zo simpel voor die dat hij nog eens komt. Ja, die mm -hmm. passeerde niet gaan. Nee, dus, nou ja, dus. aan de ene kant was dat is dat goed geweest die vijf jaar. Financieel was dat oké, okay. maar voor dan het verloop van mijn uh, ja. drummer zijn, eigenlijk, ja, nee, vast, Ja, ja. Maar ja. En ik spijt van? Nu? Ja, ja nu ik, nog altijd. Ja, ja, ja, dat is echt een grote fout. Ja. Want wat ik ben er zeker van, absoluut. Onder, nee, procent zeker van. Je zit... Uh, en toen, dat is nu nog... En toen was dat ook die, die, uh, die scene. Dat mm -hmm. is een, een, een, niet, niet zo'n grote cirkel. Hè. Je mm -hmm. rookte er heel, heel moeilijk tussen. Maar als je er tussen komt... Als ik er tussen gerookt... Had je, niet, je niet meer rood? Ja, ja. Daar ik zeker van. Ja. ja. Ik ben misschien aan het stoffen, maar het is zo. Maar mag je? Allee. Ja, maar als wat. Gestoefd okay. nooit, hè. Er zijn nog, Mark. Er zijn nog momenten gekomen... Maar... Dan zat Murphy ook weer op mijn, uh, ja. op het pad. Op mijn schouder. en Dat ja, <laughs> was ook mislopen, maar als wat. Uh, we hadden nog een nummerke zeker, ja. Van ja, van, ja, ja, ja. Van Yellow Spring Yellow. Uh, uh, captures the Life staat er hier, Ja, Capture the ja, Life. Dus ja, ja, uiteindelijk hebben dat. wij met, met Yellow Spring Yellow uh, twee vinyls gemaakt. Uh, en één uh, cd single En dan ook nog een, een, een verzamel cd uh, Belgium Media Goes to Italy, dat was een Belgische band die dan uh, verzameld werden en in Italië uitgebracht. Uh, What a Hold You was ook een vinylsingle met B.J. Scott. Ja ja. Packing. Ja. Ja. Fantastische zangers. Ja. <laughs> ja. wow. zeker en vast. Ik, ik was er zelf niet bij in de studio, omdat ik die een dag niet kon. Maar uh, ja, dat is. Uh, die komt binnen en die zit wat moet hebben en welke toonaard en hoeveel lagen moet ik... Uh ja. En dat is gewoon zeggen... En dat is klaar. Stop. Dat is niet uh, continu... Topzangeres. Uh, top een keer gezien in de kwartel, denk ik. Ja. ja op, op, en op het festival is hij er ook als, geweest. Je, ja, op het festival ook. Ja. Ja. Echt een... Uh, Want is het nu nog... Kun je er nog in? Maar die had toch de voice uh, in Wallonie gedaan? Ja, er een aantal jaren wel eens. Ik ja. weet niet of ja. hij het nog doet. Ja. En live speelt hij ook nog. Maar ze is een hele lieve madame. Ja, ja. ja. Allee, ik vond die niet als hij in de kwartel kwam. Ik vond die, nee, nee, die had geen, nee, streken. die had geen zeggen. Down to Earth. Yes. Um, Gaan we daar ja, nog luisteren? Maken? Ja, maar ik kon er eerst nog iets over vertellen. Ah. Een een een, een, een, een Simon Narken. Ah, oké. Okay. <laughs> eh, <lacht> Capture <laughs> the Life is eigenlijk de, wel een single, is zijn twee nummers. Uh -huh. eh, uh, CD single was dat. Uh, we hadden uh, we hadden getekend bij Koch International. Uh, er was een ANR, een, hoe noemt dat, ANR, ENR-manager ENR, uh, die ons uh, per se wou, Jello Spelen maar die zat toen, ik denk, bij EMI of zoiets. Mm Hij -hmm. zei, ja, ik, ik kon overstappen naar Koch en ik wil, ik wil er tekenen, maar ik wil er mee pakken naar Koch. Whatever, hè. Eh. Ja. Als groep gedinkt, ze willen tekenen. Ja. Dus, hè, eh, contract opgemaakt met die gast, Koch International, uh, budget voor een CD, een eh, single, CD-single op te nemen, optie op uh, full CD. Studio in, studio 20 en 10, topstudio. Twee dagen opgenomen, denk ik, of drie. Uh, een investering toch, van Koch, hé, laten we ja. zeggen, die, die, die studio was misschien in Belgisch geldt uh, 80.000 Belgische frank of zo. Mm -hmm. CD, persen, hé, dat kost ook. Mm -hmm. Oké, okay. CD's geleverd bij Koch in Brussel, op de, op de bureau, is er nooit buiten gegaan. Die Koch, ja, er was iets aan de met Koch België, want Koch is uh, het moederbedrijf in, in, in Oostenrijk. Goed, ja. Het is international was hij. Mm -hmm. En er was toch iets met de, met de bureau van België, dat ze in, in, op de Noordbureau zeiden van, ja, uh, dat bureau komt er daar weg. Kom. Die contracten, die het pff, is wie samen in de fullback. Oké, okay, ja. En maar die, die stengels die stonden er natuurlijk. Ja. De Pieter, mijn compagnon, die, die, die had dan een een geweest om die, om die cd's... Ja, toch, ja, wat moet er dan mee gebeuren? Ja? Die mm -hmm. mannen zeiden, nee, dat mag niet, want die moeten allemaal vernietigd worden. Oh, dat is zo'n verschint. Ja. Uiteindelijk hebben we toch een doos of vijf gehad of Ja. Ja. Dat we toch iets mee konden doen. Mm -hmm. Maar dat was weer het... Uh, het murphy manneke dat, <laughs> dat op onze schouder zat. Hey, want wij dachten, ja, ah, ja natuurlijk. Uh, ik weet dat goed, ik kwam bij Key binnen en, en uh, verschillende muzikanten die van Hé, mooi dat maai, getekend bij Koch. Ja, ja, ja. ja. is Niks ja. van komen ja, ja. Maar ja, dat was zo in het leven. Blijkbaar. Ja, ja dan gaan we gisteren Captain nog naar Capture the Life, ja. ah ja, het, het uh, Serge ah, uh, ja, Simon ja, uh, ja, uh, ja. van Capture the Life. Studio 20 en 10, Louis Jans prima gast, goede technieker, uh, een aantal weken na nou wij er zijn gaan opnemen, belde die mij met de Pieter en zei, goh, ik had hier uh, gisteren dingen binnen, uh, Cesar Jensen, drummer toen, uh, ik denk bij Remo, allee, hey, toch, ja. drummer van Niveau. En die was hier altijd maar aan over, over de, de sound van zijn drumstelling. Mijn studio was niet goed, zat hij. Hey. Hij zei, ik heb de track van de Mark eens opgezet. En het was direct gedomezongen. GELACH <lacht> <lacht> <lacht> Dit gezegd zijnde, gaan we luisteren naar Yellow. Spring, Yellow, Capture Alive. Twee fantastische packingvogels ook staan erop. Wat? Ja, ik, ik ben nog iets vergeten hier, ja? uh, die, die single die ik captured de live. Uh, uh, Den Dirk, hij zit hier nuffen mee onze Rodi, dat is al heel mijn leven. Oh, Allemaal Rodi? <laughs> en dat was eigenlijk, ja, uh, Yellow Spring Yellow, dat, dat, dat, dat varieerde veel van, uh, van muzikanten. Hè? Maar de drie die altijd uh, erbij waren, was ik, de Pieter en de Thijs, hij zit hier nuffen mee En die stond mee op die plot, op de credits. We het we dus eigenlijk heeft een Thijs ook een, een, contract, gemaakt. een Contract bij dingen bij uh, ja, de bij Bij dat, ja. dat is mijn ding, dat is mijn wekker. Alle wekker, Al Dat is met mijn stufwekker, God, ik moet de pillen pakken. Ja, dat is goed. Ik dat is misschien eh hier een, een, een tweede een, een Ah, ja, dat is ook gewoon andere nummer spelen. Dat is goed. Rock and roll café. Anything you want, Imagine. anything you'd like to be You're building dreams, I break them down King of your philosophy Imagine nothing else would count But still you dare to that straight up Sometimes you're up, sometimes you frown. Roam the streets, I walk the line. You're on your way, sometimes you're wrong, and never let it break you down. Realize that something good must be there it now. It's understood. It's your world, it's your dreams. Make them come true. It's your world, it's your dream for you too. What's your world, but your dreams. Make it come true. Do that do die, yeah yeah. Do do What your, it's your world, You're your heart your heart soul, your dreams, That's head. how you. What's you your world? your dream? Do you think it's a deal when they treat you like nuts What's your world? Your heart Your How you gonna feel? it? Yeah. look at what's your dream? What you, you think it's a deal with the sidewalk? You're like cram nuts Make I'm I'm Imagine Icarus, you fly Flooded on the morning breeze Three thousand years were passing What's your world? Your, world? your, your mind is all in your head How are you gonna feed it? Look at it's your world What your world what It's you your world you They treat you like peanuts It's, it's your, your world, world? Your, it's your mind is all in your head Wel, ik vond dit een, een, een zeer uh, mooi nummer, eigenlijk. Uh, Icarus. Ja, het is, uh, het is iets alles is anders natuurlijk. Het is niet het uh, elektrische geweld. Het was uh, Harry Nose, uh, die oorspronkelijk een duo waren. De Bart Bolsens en uh, Jos. Jos Vermeulen. Maar die, zijn dan ook eens, uh, die hebben dan ook eens uitgebreid met, met, met mij erbij als drummer. Uh, mijn akoestische Coffeehouse-set omdat het niet te hevig mocht zijn. En uh, er zat ook een, een chalist bij en een bassist. Ah. En in, dat is de single die er mee opgenomen is. Uh, ik denk dat het ook het een wapenfeit was van Harry Nose, in die vorm. Maar uh, wat er dan uit is uh, voortgekomen, is wel, ik heb met een Bart, een Bart Bolsens, de zanger, uh, de periode daarna, wel een hele tijd bezig geweest en uh, heb ik een volledige CD meegemaakt. Die prachtige stem, die gast. Ah oh, ja, die gast... Allee, wat was die vorig jaar met de smak? Lovermijn, hè? Ja. Lovermijn, ik vind het fantastisch, hè? Ja, zeker. Lovermijn, Lovermijn, maar we hadden in jaren negentig... Hadden wij een paar bolsters. En die gast, allee, zei eerlijk, die zag er goed uit. Hè? Ja. Was een bovenhaizer. Fantastische stem. <laughs> Goeie nummers. Maar moeilijk, alleen. Niet zo heel... Uh, Sociaal. Gemotiveerd. Ah, gemotiveerd. Dat is, ja, dat is de troubadour, Bart, die, die, die speelt zijn nummer, maar die is niet bezig met bekend te worden. Of, of... Ah ja, ja, dus die doet dat gewoon omdat hij de goedsting ja, vergeet en natuurlijk. dat hij de vandaag goedsting ja. zal hij voilà. doen. Ja. Dat maar als recht, je het hem verplicht. Dat ja. is niet recht, maar we, we hadden een CD opgenomen, ik met hem, alleen Alien, andere muzikanten bij betrokken. Dat was echt fantastisch. Ik dacht, dat, dit, dat moeten dit, wel iets doen, maar, maar ja, de, we, moeten er wel, alleen, we moeten er wel aan werken. Hè. Vooral als je een doel hebt, als je dat doet als vrije tijd en ik zie wel en mij, mij maakt het niet uit of dat ik ja. nou beroemd word of niet. Uh, ik, vind, ik vind het wel een gemiste kans voor hem wel, want die, die ja. wel, die wel een, ja, ik vond het heel, ja, ja, heel goed. Het, het volgende nummerje is: is uh, dat noemde dan BB en Friends, Bart Bolsels en Friends. Dat was dan de spin-off van Harry uh, Knows. Even, uh, die zijn bij u tere terechtgekomen omdat ze je kenden van, van, van, van een Krubbik of omdat ze ja, wisten ja, ja. van, ja, die kan goed drummen ja, Nee, ik, ik heb uh, voordat ik, uh, dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik begin te spelen bij Harry Nose, denk ik soms ook die mannen een geluid. Ja, ja, ja, ja. Okay. En daarna ben ik dan. Uh, als okay, drummer? Oké, yeah. oké. Okay, okay. Maar als dat dan gedaan was, heb ik ik met een bart. Ook nog een beetje blijven spelen onder die BB Friends. Met, uh, met die bassist en die cellist erbij. En om het duur was de Jos er ook wel bij op het einde, Maar <laughs> de CD die ik gemaakt heb, dat was ik met een Bart Waar we de bassist laten komen hebben en, en, en de cellist. Maar dat waren geen bekenden. Allee, dat was was via... Dat was echt een goede CD. Ja. Dat is een van de betere dingen. Uh, dat jij ooit gemaakt hebt. Ja, vind ik wel. Allee. Uh, het nummer dat we dan gaan horen is uh, Temptation. Bart op zijn gitaar, een beetje shallow erbij. En ik heb er heel veel percussie onder gestoken. En, allez, ik vind dat persoonlijk het beste nummer dat op de CD stond. Er mm -hmm. stonden nog andere dingen op, echt goede dingen. Ja, dat is gewoon nog het beste nummer van de cd. Ja, en hoe uh, Lover... noemde de cd? Gewoon BB and Friends. Oké. Okay. Uh, the Loverman Voice. Oh. Oké. Okay. is away Send it for a journey To eternal day My forgotten memory Sailing overseas When I'm old and gray and shiver She still comes to me I'm not a coward I'm not a sinner She whispers in my ear temptation. I'm not a coward But it's such a weird situation mm -hmm. This heaven is my own creation of rain, source of rain. I'm not a coward, I'm not a sinner. She was in my ears impatient. I'm not a coward, but it's such a weird situation. coward, not a sinner. She whispered in my temptation. I'm not a coward, but such a weird situation. Je mocht dat afkondigen. Hè? Ja, dat was uh, Intelligence by Proxy, uh, jaren 90. En dat was met, ook met Pieter Tilleman, dezelfde van uh, Yellow Spring Yellow, met een Bloodbrother. Uh, en ook met de Vladimir Ploegaars, Dat was, ik weet niet wat Vlad. Uh, Vlat. De Vlat. <laughs> ja. Van uh, the Survivors of the Titanic. Dat was ook nog een, een band van de Chris Van Wauw. Ah, oh, dat ken ik niet. Je speelde er vlad ook bij en je speelde ook bij ons. Ook een volledige CD meegemaakt. Plezant. Ja. Ook een, even een aantal jaar mee. Even live. een aantal jaar. Ja, <laughs> misschien een jaar of twee, drie of zo. Oh, ja, ja. Of misschien okay. langer, ik weet niet. Want, als, want ja, de volgende stap is, is de Rhythm Cage. Dat is 2003 en dat speelde ik nog uh, ook bij Intelligent By Proxy. Dus mm -hmm. dat, is, ja, dat zou wel een jaar of vier geweest zijn. Uh, ja, 2003, dus... Rhythm gestart en een van de eerste misschien. mensen die kwamen repeteren. Ja, wel, misschien even uitleggen wat de rit, oh ja, Rhythm uh, Case is. Oh ja, het is hier in Kruibeken en is een, uh, een plaats waar uh, repetitieruimtes zijn en ook een opnamestudio. Mm -hmm. uh, en er gebeurt van alles: alle stijlen, alle soorten de muzikanten komen ja. over de vloer. En ook hier veel uh, vaste. Zoals, zoals onze eigenste baas, die hier zit, en de Chris, ja. die hier achter mij zit. Onder ondercover pitch Blackpool. Peach Black Pearl. Ja. Uh, uh, ja. Allee, dat is eigenlijk... Uh, ja. Ondertussen is al een familie geworden. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, want ja dat is zo. Ik, ik ken de meeste uh, een kinderen en, en, en een ouders, en, en misschien wel een onkel. En, en, allee. Dat is echt ja. wel uh, een, een, uh, een communicant op zich. Ik heb er zelf al eens mogen komen, ik vind dat ook wel eens gezellig. Ja, maar dat is, uh, de... dat is ook wel zo. Oh, ja. Ja. Ik, ik, zou dat, ja, als, ik zou dat niet kunnen afgeven. Dat geloof Met. ik goed Want dat genereert niet veel geld, maar ja, ik kan dat niet missen. Want dat is. Dat muziek, is mijn habitat, hè? Muziek, dat is al geen mijn leven. Mm. Uh, Haat-liefdeverhoudingen. Uh, ik kan dat ook niet, ik kan dat niet meer stoppen. Ik heb dat al verschillende keren geprobeerd. geprobeerd maar gaat niet. Ja, ik wil dat ook niet. Maar dan moet je dat vooral niet doen. Nee, maar ja, hey, ho. Koken kost geld, hè. Maar ja, so far, so good. Alles komt goed. At the end. Dus, gestart met de runcage. Cage. Opname, studio en uh, repetitieruimtes. Ah, uh, raar. Uh, in het begin. Uh, voordat het openging, ik was er aan het werk En er was uh, iemand, uh, gezet van Antwerpen, ging een artikel maken over... de Cage. De Cage. Want het is moeilijk om, om, om soms... Uh, om mensen te vertellen wat dat is. Mm Het -hmm. is geen een bakker of geen biedhouwer. <laughs> dus ja, he, eerst uh, komt die reporter en die uh, schrijft uh, een artikel. En ja, er komt ook nog een, een fotograaf. Oké, okay? voor ding komt er een fotograaf en die begint foto's te trekken. En die vraagt door mij: Ja, en wat is dat hier? En ik leg hem dat uit. Ah ja, ja. Maar ja, ik weet, je hebt er ook al gewist: die, die repetitieruimtes en die opnameboots, dat zijn uh, eigenlijk soort chalikkers. Mm -hmm. Dat is een hotte garage. Sorry. Ja. En die fotograaf zegt, ja, ja, ja. En dan? Zijn dat dan uh, saunas of zo? Nee, jongen, dat zijn geen saunas. Ik leg dat weer eens uit. Oh ja, om je terug foto's te trekken. Oh ja, maar ja, en die saunas. Ik zeg, man, hé. Hey. <lacht> Daar is de deur. Dat ja. zijn geen saunas. Ja, ik heb ook al gehad, zo'n mensen die alleen om de duur worden dat beugen, die om mij vroegen, bijvoorbeeld die dat passeren. Ik heb dat gehad en de vroeg iemand, hey, wat doe jij eigenlijk dat ik tegen hem zei. Ik ben pornoproducent. Ik dacht, fuck, ik dacht toch want ze verstonden. Dat is black magic. Ze, ze begrepen het toch niet. Allee. Maar ik, ja, ik verstond ook wel, want het is niet zo. De mensen zijn er niet in thuis. Je want... mag dat niet verwachten, ook niet, hè? Uh, nee, en zeker niet op die plaat. En elke uh, opname, studio, uh, ze, ze denken direct van, oh man, kun je dat nu zo dikker voor mij kopiëren? Uh, nee, ik vind ik geen realistisch is niet. ja. Ja, is tuurlijk, tuurlijk, Maar dat ja, maar het is dus wel een gevestigde waarde ondertussen hier ja, in de ja, ja. He, dus echt, ja. Van, ja, alleen in de Kribbeek, ik niet. ik echt van overal. He. Als ik al zie dat er, dat er twintig jaar bij mij al gepasseerd is, ja. qua repeteren, opnemen. Dus, mm -hmm. uh, en dus in 2003 start ik een keer. en een van de eerste mensen die komen repeteren zijn mensen die hun uh, willen voorbereiden om... Uh, die had hun ingeschreven in de neca wedstrijd En die vielen zonder drummer. En, en, en ik kende de zanger De Wes, de, de, de Wesley de Jonge, die is van, van Basel. Dat is de zanger Je Ziet Mark, hoe ja, kun jij dan niet inspringen? Ik zeg, ja, dat is goed. Uh, de mede, zo ben ik bij, uh, bij de volgende band gesukkeld, Dubio. Dat was, uh, was echt goed. Er zijn eigenlijk twee versies. Je hebt de versie, de Dubio van de NECA-wedstrijd. Mm -hmm. Dat was uh, een soortje ongeregeld. Dat was een fantastische groep. Met, met zeven man, met, met, met uh, onder andere uh, de, Wes, eh, de, Wesley, de Wesley van, van Basel, de Wesley-Jong. Uh, met uh, de jenne uh, uh, allez, van een acteur, jenne de Claire, oh ja. de Bas. De Nalwin, dat was een gitarist, die was van Holland. Er zat een, de Nick Peulers, dat was een jonge, fantastische Hammond. Speler die, die deed op die moment Conservatorium, Hammond, die, ah, die is een fantastische gast. Mm -hmm. Twee blazers van West-Vlonderen, uh, ik weet niet meer wat ze noemen, maar twee fantastische blazers, die mannen, die, die kijken hem elkaar zo en die beginnen te blazen. En, dat, <lacht> ja, dus. en dan nog een perfectioniste, Jury. Dus uh, grote hm. bende, en die hadden we ingeschreven voor de Nekka-wedstrijd. Dus, uh, de eerste selectie was in de Narenberg. Uh, wow, iedereen was er enthousiast van. Uh, dus uh, doorgaan naar de halve finale. En er is al gestopt. Maar ja, door het feit dat die, die in dubio, in die versie. Ja, de, de, waarschijnlijk zat er een aantal andere mensen in de jury van NECA die dachten: daar kunnen we wel iets mee doen. En je hebt, uh, zo een, toen hadden zo'n organisatie de kleine avonden. En dat ze, uh, eigenlijk de promotie van Nederlandstalige muziek. Een mm -hmm. van Dubio was ook Nederlandstalig. Ja. Mm -hmm. En die hadden, die wonen Dubio in dat concept van de Kleine Avonden. De Kleine Avonden is gewoon een, een, een voorstelling van x-aantal Nederlandstalige groepen die mm -hmm. een tour doen uh, langs culturele centra en per avond drie verschillende artiesten artiestenbands. Dus die wouden ons uh, ja, die een Dubio. Uh, maar dat was, die dubbel die dat meegedaan heeft bij de kleine avonden was een, een, een andere versie dat was, uh, was maar met vier man was ook wat, wat steviger was, was meer elektrische gitaar maar ik zou voorstellen dat we eerst eens naar uh, de, eerste versie ja, de, de versie van de nekkennacht en dat was de kreeg een coach en de coach ging normaal zijn Bram Vermeulen, maar die mens viel dood ja uh -huh. En dan is uh, ja, gehoord, moeilijk, he. Bart Herman in de ja, plaats ja, gekomen. Okay. Dus die, want we kregen dan ook een opdracht. Door het feit dat we door de eerste ronde waren, uh, kregen we opdrachten. Uh, want die kleine avonden, die NECA-wedstrijd, was ook tegelijkertijd een wedstrijd voor uh, tekstschrijvers. En dus enkele teksten van uh, winnende schrijvers. Mochten volgen. Er moest dan een, een, een liedje waren, mocht worden. Ah, okay, okay. En dan gaan we dan lusteren. Dat is uh, objectief. Door objectief gezien mocht ik je niet zien staan, met die verkeerde proef van jou. Dat je uit, de sena. En schone met gepoetste neuzen, mijn vrienden zeiden oh la la. Die laat je beter gaan, het is totaal verkeerde keuze. Maar ik zag je en ik geloofde van het eind tot op het strand. Ik wil je niet meer kwijten op je borst van het zand. Misschien kon ik je niet verstaan. Met die te grote mond van jou, de tongval uit het zuiden. Mijn vrienden zijn de kleren vent, die laat je beter gaan. Dat gespuis hoort nu eenmaal buiten. Maar ik zag je in van het tuin tot op het strand. Ik ben nog niet dicht Objectief gezien mocht ik je niet zien staan met die verkeerde broek van jou dat je uit de zand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 Me heet, je doet me zweten Ik weet niet waarom ze lacht, er wacht haar nog een lange nacht. Ze drinkt een glas een droge wijn, het leven kan zo vrolijk zijn, niks verkeerd aan. Een mens verliest zijn spoor. Lijkt te zien, vervrongen, al haar vrienden is ze kwijt. Ze leeft alleen met haar spijt. Ze gooit een glas naar mijn hoofd, omdat ik fabels niet meer geloof. Niks verkeerd aan. Nee. Van Dubio, dat ja. is dan dat andere nummer hè? Ja, over de, is. De, de tweede versie van Dubio, dus met, met vier muzikanten maar met, met de Wes als zanger uh, met Jan Bellemans uh, op gitaar ja. Peter op bas en het nummer dat we hoorden was uh, door het feit dat we geselecteerd waren voor de kleine avonden, werd er ook was een samenwerking met Radio 1 werd er een cd gemaakt, ieder uh, Ieder uh, groep had, uh, mocht twee nummers opnemen. Mm -hmm. Waar, we, we, we hebben twee nummers opgenomen en deze is een nummer van, uh, van die cd. En de uh, productie werd, was het gedaan door Dillard Blanchard. En er was ook een, een coaching, vooral, zo, uh, want dat, ik, ik herinner me dat nog. Uh, dat is tot, tot het laatste moment is er aan die tekst gewerkt. En dat was ook met de Pieter Rembrecht om echt die oh. tekst uh, volledig op, uh, op punt te zetten. En daar had de ook een Serge Simonarke, want... Uh, <laughs> dat was... Dat is de rode draad toch uh, je ons Dat was uh, de toetsstudio de VRT. Uh, er zijn twee ruimtes waarin mijn, mijn, mijn, mijn, mijn kit al het best geklonken heeft. En dat is de toetsstudio en die opnames van Jello Spring Jello bij Studio 20 en ja, Tine. Ja. Alle twee grote ruimtes waar er enkele drums staat met heel veel microfoons. En... Uh, de toets je en, en de marconi-studio en tussen de toets en de marconi zit op de eerste verdieping de controlekamer en ik had, werd dat ingespeeld en er kwamen twee mannen op beneden te zeggen hoe was het wat het zelfs van de druk was toch alright dat is natuurlijk maar dat was de, de dubio-versie de kleine avonden waarbij we toch een volledig seizoen overal in Vlaanderen uh, in, op, uh, in culturele centra hebben gespeeld dat was echt een, een, een toffe toernooi dat was ook uh, uh, Johan Verminder zat er ook tussen, die was er ook altijd bij. Die deed dan de, de, de, de intro, hey, de voorstellingen van de groepen. En ook uh, altijd met dezelfde equipe, qua geluid, qua licht. Dat was echt zo'n uh, fabrieks. Hey, dat was echt ja. oké, okay, dat was goed, goed spul, plezant. En met, die, met deze versie van Dubio hebben we uiteindelijk ook uh, een, een cd opgenomen, met een tiental nummers of zoiets. Uh, Nederlandstalig. Ja, maar je had, je had in het begin gezegd dat je wel een hart hebt voor Nederlands muziek. Ja, dat is ja, dus iets... Allee, bijvoorbeeld, de laatste jaren is er heel veel Nederlands muziek. Mm -hmm, mm -hmm, ook mm -hmm. uh, dialecten en... Ja, ja sowieso. Ik was er meer dan twintig jaar al mee al, bezig. Ik, want ik, ik heb dat er dikwijls over gehad, met Sven Lardon ook, Sven, uh, Ja, van Black Pitch Door. Blackburn. Ik denk dat is ook al twintig jaar geleden dat ik, dat ik toen zei tegen hem, he, want hij zit ook al lang op de radio... Uh, we kunnen het toch niet, we kunnen het niet alle tegen Beyoncé, hè? want we willen allemaal American zijn, om te zingen, en, maar is het beter dat je in je moedertaal zingt. Ja. En wat, wat blijkt nou? Kijk Als maar naar je... Bazaar, ook al hoor dit niet graag. Bazaar. Maar kijk maar Allee, maar bazaar, ja. bazaar gesproken, dubio, wij hebben het niveau van Bazaar. Ja. we hebben natuurlijk zo geen uh, management. Maar dat toch wel iets kunnen worden. Ja. Maar ja, dank van veel factoren af, ja, de zo West dan. bijvoorbeeld, de West is een fantastische zanger, maar ja, die gast is het ook, die, die doet internationale uh, afgeleide producten van aardolie. <laughs> dat is mee, hey, mee, onder de ondertussen de liters dat hij verkoopt en doet, ja, dat kunnen niet tegenop. Hey. Als, uh -huh. als nee, dat nee, als als ja, klopt inderdaad. Want als je met zo'n zo band wilt forceren, ja, dan moet iedereen mee. Hey. Ja, ja, sowieso. Mag gewoon niet. Ja. Dus ja, er is dus niks vaak komen. Als ah, je niks van gekomen buiten dat we toch... Buiten ja, die NECA, uh, ja. Uh, uh. En die spin-off, de ja. avonden, heel veel optreden, is altijd goed in orde. En op een cd van Radio 1 uiteindelijk, hè? Ja, voilà. En ah, ja, van hetgeen is het dat we nog he? opgenomen hebben zelf, uh, het volgende nummer is ook van Dubio, en mm -hmm. dat is uh, bewerking, een bewerking van het nummer van set. Roads, ik weet niet of je dat kent, Roads. Ach, dat woord is, dat kennen. Dit is de Dubio-versie. Oké. Okay. Allemaal gezien. Ik vlieg al lang niet meer. Het is te verward misschien. All the girls are looking fine And we're going to keep this party going See the sunlight, cause the time is right for going on a holiday. Oh, and all the girls are cruising by, walking in slow motion in their low rides, undressed to the nines, and it's so nice. The girls are really making my day. Oh, and all I wanna do is get up close so I get up next to you. To make your mind before the night is through. I like the way you like the party. Come on now, you know I want it. Girl, you know it's true. I'm on a blue sky holiday. This is where I wanna stay. Every day and every night, where you're going, nothing like A blue sky holiday. I'm on a holiday. Let's celebrate like every day's a holiday. Look like a ten 'cause you're a dime. I like the way you're shining and the skin tight, painted on as if they're made out of candy. I wanna skip that bump and grind, so back it up, get ready for the long night. It can be so nice under starlight on a golden sandy beach party getaway. Oh, and all I want. Get up close so I can get up next to you Go to make your mind before the night is through I like the way you like the flaunt Come on now, you know I want it Girl, you know it's true I'm on a blue sky holiday This is where I want Sky yeah, Blue Sky Holiday. Ja, Blue Sky <laughs> Holiday. Twee is iets minder uh, hier. Maar, maar ja, nee. Uh, <laughs> God, ik, uh, We zijn nog altijd oktober, hè? Ik ben muzikant, ik speel alles. Hè. Ah, uh, wow. uh, en en dat is alles. Dus, oktober. En Craig Greek, uh, Greek Smart is uh, uh, Canadees. Ik heb die, die mensen nog nooit gezien. Uh, maar, maar dat is via uh, DJ Frank en uh, Jacob Reeswijk, de producer van NBG die uh, ja, de, de, de Jaco, hey, produceert veel dingen voor, uh, voor, voor de Frank. En ze worden toen bezig aan uh, dat nummer van Crazy Smart. En het was een ep en er moesten verschillende versies op komen. Dus hadden ze een semi-akoestische versie waar, het, uh, waar ik dan een drum op, op, op gespeeld heb. Heb ik wel elektronisch gespeeld, omdat uh, voor is dat handig. Uh, ik speel dat zelf in en ik stuur alles door naar de producer. En die kan dan kiezen wat hij mee doet. Welke klank dat hem uh, ja. nodig heeft. Hoe dat hem het... Hey, want als ik het nu hoor, denk ik... Oe, ik had dat, de panning had ik anders gedaan Maar als wat, dat is zo met die spullen. Je geeft dat af. En, en dan ja. beslissen nog alles wat ik heb Ik heb dat nogal dat ik uh, ja. met, met artiesten of, of andere muzikanten ergens op een opname stond die ik nog nooit gezien heb. Uh, maar ja, je moet dat ook losloten. Heb... Meestal, als ik dan zo'n dingen terughoor, dan denk ik, ja, als ik dat dan dan moest gemixt hebben, zou ik daar en dat, maar, maar je moet dat kunnen uitzetten, want gewoon spelen <laughs> hier op Thierry <terivottere> plan. <laughs> uh. Maar dat is ook wel wat perfectionistisch zijn. Ja, iedereen heeft een andere visie. Hè. Ja, ja, ja. Ja. Maar, oh ja, kom, want ik heb, uh, ik denk vorig jaar ook nog iets ingespeeld voor, uh, voor Jaco, dat is voor een Nederlandse band. Ik weet niet of dat leuk is. Ik heb er niks meer van gehoord. Jij hoort er dan echt niks meer van? Of ze zeggen niet van, kijk, we hebben dat ermee gemaakt. Kijk, dat ja, is dat ik, nummer geworden. Met ik al, ik kom dingen. dat wel te weten, maar, maar momenteel is er volgens mij niks meer gebeurd. Okay. Uh, en ja. ook, uh, oh, wat dat ze ermee doen, hoe dat, dat gemixt wordt. Whatever. Maar ik weet, de, de Jaco is een, een top producer uh, die weet wat hem doet. Uh, die, die heeft al... Uh, Onder andere voor ja, ja, ja. ja, ja. is gewerkt. Ja. Ja, het is geen kleine gang nog. Alle niet. hits van Denzel zijn van hem. Uh, heel Europa heeft er platen van gekocht. Ja, natuurlijk. Een topproducer. DJ Frank met The Rhythm Beast. Dank u wel. <laughs> <laughs> ja, ja. Dat gaan we aanvallen, hè. DJ Frank <laughs> met The Rhythm Beast. Dat is plezant op te doen. Zo, ik doe ah, graag, graag verschillende wel. dingen en... en, en alles heeft zijn charmes of zijn... Uh... Maar dat breidt uw visie, allez, uw kijk, ja. dat verbreedt uw kijk naar de muziek. En, en het is niet alleen maar... Ik zal eerlijk zijn, hè, uh, van, uh, ik, ik, ik zeg dat ik als tegen, tegen als, als het erover gaat met drummers en doen, van. probeer zoveel mogelijk stijlen te spelen, want je leert van iedere stijl leert wel bepaalde technieken die je dan kunt gebruiken in hetgeen dat je het liefst speelt. Want anders zitten we oogkleppen te spelen en, en je zit zo in, in, in een tunnel en je weet van er rest niks. Terwijl dat er van alles gebeurt waar je... Veel uit kunt leren. Het kunt putten en ja. je, je gebruikt het niet. Mooi als ja, wat. We uh... nu zitten we al aan 2014. <laughs> uh, Kijk zoon, dat is uh, elf jaar geleden. Hè? Yeah. Uh, Croutan, ja. Kruta, onze... De, de Vini, de... de... Burgers, uh, die toen... Uh, de Paralanders geld. Ja, ja. ja CD's, het geld. Uh, er stond uh, op CD origineel en dan een aantal remixen, mm -hmm. zoals in verschillende stijlen. En ik heb er. Uh, van de parel aan het geld heb ik een remix gemaakt. Een andere versie. En er uh, ook nog een extra nummer dat niet op de CD stond, maar wel, stond wel op Spotify. Groot uh, download. Town Love. love. Paralanders geld, de versie die ik gemaakt heb, is eigenlijk. <laughs> ja, dat was de versie van de boomers. <laughs> ja, <laughs> want, <laughs> want, uh, het Wat. Achteraf het klappen met, met, de, met de power. Ja, ja, mijn vader vindt de afversie het, het beste. Ah, ja, natuurlijk, dat is ook een boomer. Oh, ja. <laughs> maar ja, is wat? dat is ook plezant om te doen. om, om, die, om, om die rap volledig in een, in, in ja. een andere uh, sfeer te zetten. Een verschillende en, lagen van de, uh, nou, van de bevolking en, al te en, spreken. Wat ik nou ook. Uh, <laughs> Op, op, op uitkwam was van, ja, als ik zo remixen doe, uh, ik, ik pak nogal eens makkelijk terug uh, naar blazersecties. En dat zit zowel in die remix van Paren aan het Scheld, dan in die Cruel Town Love. er zitten blazers ja. in. Paar aan het Scheld. De TRC Rumble remix. Rippa. Let's go. Keur, Creu, of Rozenhof of Roospa Voor een besleden spliet of de frisse van een taal. Geef me maar dat wie school Schoole. en zo gescheen Vertank pensioen van een thuis moesten ze verbiegen Een een B&R met niks te piet Yo, Dat me nog de ceder, want voor is die is Chinees Ik weer me voor een biggie van de schoofzak Zin so ready voor wat in de een doet. De birdie en een LT Langs een Tivoliet, grijs pijt en prinsen op Met de stand om de toog tussen die op slieke verlof Nog niet opgevallen, moeten de bouwen nog terwallen Van het naar het zonneke werd dat de basse knallen, om pas aan Bestel ik een breekville en de bus stop Den Dirk was er de master, maar de jore pompt de rip Poepeloerige, dertig, der tariveer ik in de kwartel. Niet te doen, al laat hoe dat stamel morgen traddel. Job ja, ben Basel, kan ik buiten, gewoon buiten komen. De reis thuis, of koning en duiventoren. Zondagavond, de vogel door mijn zuivermogen. Nou, wisse kerken, gelden, fuif het is hieruit uitverkoord het zatste mooiste was het dorp. Daarom heeft de zonder in Met al een drop. Bazenbrult, part, kerst maar dan de top. Hij wil ik geld van deden net. De kikkend in basis. Of de eenhoorn, hoorn, was ze wist waar het zalig is. Waargen de maaltijd altijd verzadigd. zit. Of de brokant voor een plank kop, shit. Of de drek voor wat notjes in een glas van ik de glazen pils. Ik spreek de pita, friet, pizza in de Pizza, palace. Of wel Bella Kelly voor de klentje in mijn Viandellen. Op de Shardie voor een diep, diep. Vries paella ja Basel Averjella Diabella. In de kruik paal ze het man. In de dap of in de schoen studeer peveld alvlemond. Zo zo, zo zo. het land van te en gestoord. 9-1-5-0, die golden is best Oké, okay, als FCP, loon de kerf Soms op de weffen wordt daar een gewerkt Maar in het weekend staat ons dorp, sowieso op zijn scherpste Giro inzet, in tevoren voor de vrouwtjes BBC, Pats activity voor de powers Judo, Jiu, Jutsi en de gebouwen. Waar PNV een armen afsmashen van hun schouwen Een pauze, ik ga door de polder Het Kallebeek, Veerborgen, overkunt vlodden Op zoek naar de botten van die fluit in de modder En ik stop in de dorps, Kom want alles just een top Yeah. De dikke boom, de kerk van Sint-Pieter. Potus, doorgang, en blasseriekus. Het is genieten aan het kasteel van Louis-Philippe. Eens je hebt gezien, komt genoeg nog op visite. Plenty. Wat is het? Koos verder langs de grote baan. Mond en melk, de vogels dan, kom eraan. Check mijn boodschap van algemeen nut, dat gilden en staan of we vallen in de put. Op witte donderdag smijten ze apostelbrokken. Komt trokken op rep, man, trok tot de moeite brokken. Als ik al die analyse ik het verhaal van de Rijn. naar zet ik in de pikje lekkendijen. De gebiedbalse lijp, like man. In de dag de, ja. de schoonste derpen van Sowieso, sowieso. Groot krub, ik parel onder schel. Jo, ja, het land van was. was is niet te eng gestoft. Liever aanstanders, dan krub ik in de kijker. Van de nargex naar de waffa, en zo naar de spijker. Langs pachtgoed, naar Kastiel Altena. Ja. Om si, Makuru, van Japan tot Rwanda. Ah. Pak elke dag de overzet, alien vandaag niet. Versmoor in de moor van de ah. polder miserie via de Broekdam naar de Giro. En de Kalië, van nee. die mannen geen vurken, nee, hey, dat vinden ze niet oké. Okay. Nee. Langs brouwerij, met de ik deur naar de maart. Peace out, Net. een hert, wordt dus als een haard. Ja. Langs de katastrofe, murgen, barag, als zonnewende. Yo, het paradijske party style, nou al een legende. Ik zei van de kater ook me veel geboorten is als champagne. Wijk nou wijk, schiet uit de grond, lekker eisjes schiet Ik ga op ieder Krubeek op mijn een horen wordt dat de lieve mensen en, en wordt dat de fietsers wonen Had gedacht dat het gedaan was, we drinken nog een laatste glas Opmerk alters in een atlas, min een glaas op terras van Krimery, Chantal, van de scouts, Nor de Watermolen van de Mral. Welkom in het schelleke drie dagenfeest dat dat overleeft, zit de officiële beest. Kwandel op de dijk, noord die bloote matam en zet nog snel een tag in die goede stranddam. ik, big ballsen, man, Het de top Op In de spons, de van. dat bij Sowieso Was dat is niet te engestolversteld Ken de club, Big Basel en het Ken de dat of het in de schoonste de derpen van de Frans Sowieso, sowieso De Dyna D koop, een setje lingerie De Lenny D wil gewoon een setje dat je zien En de B is de grote nobel 16 Vraag maar aan de lied Ja, dat zijn zijn beu Awek de fleur van het groene huis, dat kan ik deur Koffiejaar van de steur, fuck de Jeroen Meus Vanavond is het hoofd, kunnen goede keus Bij mij wij bouwen de frituur Belen is in de tormes van Mercator de menu. In Aqualuna, yeah. het wellness Instituut Blaas ik hartjes met een duty fruit Ik ben nu weer Lucky Luke Ik ben van u, van u. en gij van mij uh -huh. Ik toon u het paradijs bij een vrij Want ik raak het kasteel van de villei En die ander twee kraken matcha Bij de Baby baby, jij zet van yeah. mij leden, crepe de la Breng uh -huh. crepe uh -huh. Breng een intermezzo Ik heb iets in bed om neer te geen prosecco Kleen, je bent beneden, je zegt van mij, de leden Krepela, krep, krep. Breng nit de vletsel. Ik heb iets in petto, nee, we zitten geen kostsekko. Hey yo, Basel, is dat alles wat je kunt geven. Er hey, mond, die in een uitoek, kom maar, gaat. Hey yo, boys, ze kiest toch voor mij. Voor mij. Deze kloot, dat krub ik ze klein. Smokes, won en kolibik zoeveel eis. En we in de kadi voetse les In een delijs, kolenfles bij is die faam. Qualiteit en power zullen altijd samen gaan. We chillen in het gras, we heffen het glas. Want Krubik's kasteel zijn in de charmeur, is de klaas. Ik doe mijn best, ze gilt een crest van plezier. Op haar tong smelt ik een praline van Een Het chockevater naar de kreek, vol schelden slip. De power is mijn held en zit snel in de slip. Ja, zin maar zeker, dat keu je en al extra ze kopen tot en los. Sowieso de nummer 1 gemeente achteraf stijgt Power, je wordt de enige dag meer, Bij Baby, baby, je ja. zet van <coisa> ah, mij. De leden, crep de la <coaluta> crep, Breng een intermezzo. Ik heb iets in nee, we zitten geen prosecco. Baby, baby, je zet van mij. De leden, crep de la crep, Breng een intermezzo. Ik heb iets in petto, nee, we zitten geen prosecco. Haha, mannen, ik zit van over tegenen dat die chica weg is. Gulder niet. Ik wilde me meekomen naar het mond. kan u de ware liefde tonen en ik leid u rond. Langs de grote markt en de nee. kleine straten. Ik ga nu niet alleen laten binnen maten Trakteer Tracteer u, wat gauw op een krimglas. Ik schat je gelijk die krimzer. Zeer jij eerste klas. Wat denkt ervan? Wat klappen en wat stappen yeah. op de dijk. Zeg Maar zeker dat ik u recht in de ogen kijk. Kom, old school gelijk maar katers in een atlas. Die manen dachten dat dat masker van hello was. Maar dat kan hier niet gebeuren. Want alleen hier is dat masker al aan het opvuren. Ja, die lieve keuken, je hebt gehad in oude mond. Degene dat je zoekt, die woont op het mond. Zeker en vast, niet een balzul of krupp. Ik zin, degene die vanavond hier de beurt neemt. Baby, baby, je zin van, yeah. okay. yeah. van mij, de leden. Krep, la, krep, krep. Breng je dit Ik heb iets in petto, meer bezit, vergeet prosecco. secco. Baby, baby, je zin van mij, de leden. Krep, la, krep, ik heb een beetje vergeten ja! De mannen van Town altijd toch om die eens te horen, maar ook in een andere versie. Hoe? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. De boomersversie. De boomers ja, ja, ja. en ja, ja. deze is de. Crew de Town Leuv... was de. de Town was de, de Prince-versie. Ja, ja. ja. ja. ja. wat je ja. zeggen. Ja, dat was lekker. Ja. Ja, dat was een goek. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, ja, was een prinske. Ja. ja. Uh, ah, ik mag niet overdrijven, shh, maar het is... Het is allemaal uh, goed. Uh, goed. Uh, ah, goed. Oké, okay, het is goed. Next is... Uh, <laughs> is ja, kap, kap, kap. Uh, Is het wel in 2015? Aranis En Aranis is uh, een klassiek ensemble. Mm -hmm. uh, piano, contrabas, trekzak En is dat dwarsleut of, of, of viool? Ik weet het niet meer. Uh, maar die... Ondertussen bestaan het niet meer, maar die deden toen een tour, culturele centra in Vlaanderen. En uh, overal zochten die gastmuzikanten. Ik had daar eens gelezen en ik dacht: oh, dat heb ik nog niet gedoond. Dat is uh, ja, klassiek, uh, dat is weer iets anders. Ik, dacht, ik had hem even opgegeven en ja, dat was in orde. Uh, maar dat was er een week gepland, want de optreden was in Tervesten, in Beveren. En er was, mm -hmm. die week was er ik denk, vier, vier dagen repetitie gepland of zoiets. Dus vier dagen gerepeteerd en dan zaterdag opgetreden. En dat was uh, met, die, met die Aranisch, met die vier. Maar dat was een avond met een drummer en met uh, een koor en, en, en uh, violen en cello's en van alles en nog wat. Van, van, ja, gastmuzikanten, waarschijnlijk ook wel een deel van, uh, van de academie. Mm -hmm. Ja. Maar dat is ook een andere wereld, hè. dus klassiek... Uh, uh, ja, die gasten, ziet, ja, nummers hè. ik had wat nummers doorgekregen, maar ja, er, er zijn geen drumpartituren. Uh, er waren wel uh, percussiepartituren van die nummers. Dus heb ik allemaal die percussiepartituren geënt op, op drums en zo uh, ja, een beetje mijn plan meegetrokken. Maar dan had ik nog niet echt partituren, gewoon overgezet. Een beetje gememoriseerd. Oké, okay, we repeteren uh, in de week. Maar de, uh, de laatste repetitie, dus de generale was met uh, echt de rest van de... Aranisch mensen erbij. En die Ja, maar partituren. En dan was, Ja, en we beginnen in, weet ik veel. Ja, we hernemen op mijn maat ja. 37. Ja, oké, okay, ja, ja, dat zal wel zeker. Allee, <laughs> want ik had geen partituren. Dus allee, dat is een compleet andere ja, wereld. Ja. ja, we starten hier in die maat ja. en die oe, maat. Oeh, oe, hebben ze geen andere stokken? Precies wel uit hey, <laughs> ja, met moes rond. Ja, ik heb dan uh, mijn, mijn roodstuk gepakt. Dit is een. Die zijn minder luid. En daar kwam ook die een ene gast uh, aan mij vragen van... Ja, we hebben eens een drummer gehad en die, die speelde met chopsticks. Ik zeg dat gaan we niet doen. <laughs> oh, <ja. laughs> Blijft ook nog maar op, ja, op ja, een drum staan. Ja, ik, ja. ja maar ja. Hey, uh, dat moest ze mij niet vragen. Hè. Uh, <laughs> uh, en ik, ja, ik heb wel wat aanpassingen gedaan. Dingen die ze vroegen. Maar er was wel één nummer bij dat ik gezeten heb. als ik deze niet mag spelen, als ik kikt heb, en ik kop hem... Dan doe ik niet meer mee. dus is ik weg. Ja, ja punt. Ik kom een keer ook maar om. Hè. Het is niet dat ik er uh, voor 5000 euro moest. Maar uiteindelijk was dat wel een fantastische ervaring. En, uh, van de optreden zelf is geen opname, maar wel. Ik heb hier wel een opname met mij erbij als drummer. Nou ja. Uh, ja, we moeten maar snel lusteren. Dus. Aranisch, lever en plakjes. Lever en plakjes. Ik heb veel laten staan, mijn geduld en mijn familie, mijn proefstuk zonder naam. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zou mij wel belonen, weer zo'n eenzame keus. En ze zou toch zeker luisteren naar zo'n hopeloze deur. Ik leer te leven gelijk een heilige. Ik ga van iedereen. Maar de geruchten van mijn goede werken ik lieten er koud tien. Ik kleedde mij in zilver en mijn haren weer in zwart. En waar dat ik vroeger oopgaf, daar speel ik het naar. Hart. De stad beregerd, voor de lijven en het geld. En ik heb voor mijzelf gebeterd, mijn deal veilig gesteld. Ik liep over de ruggen, ik brak een bien als mis. De waarde van mijn vergeving, de schaduw van mijn succes. Maar nee, ik kon het niet krijgen, te veel zondes van mijn hand De stad bleef achter die einde, het bloedlijf bleef onbemaakt. Ik ging Schoonheid. Ik heb veel laten staan. Mijn geduld en mijn familie, mijn proostuk zonder naam. P en -me de medeklinkers, ja, P en de Ja. <laughs> uh. <laughs> ja uh. Dat is uh, ook een cd. Een cd meegemaakt met die gasten. Uh, de, uh, Jan Bellemans, de gitarist van ja, Dubio. Hè, ja. die, die weet ook hoe dat bij mij werkt in de studio. En uh, die kent dat allemaal. Dus die belt mij en zegt... Ja, ik, wil, uh, ik ga een cd opnemen met, met, met Peke Goebbels. Uh, ik wil dat bij jou opnemen. Ik wil dat jij drumt. En uh, we zien wel wat er gebeurt. Oké, okay, ja. Ja, Jan. En, wat, wat zijn we van zin? Uh, ja, nee... Ik kan iets deur sturen, maar dat brengt niet op, want het zal toch iets anders zijn. Dus je ziet wel, we zien wel wat we doen. Ja, oké, ja, een week geboekt. Dus ik, de Jan, de P. Peke Gubbels en dan de Steven van Gol bassist van Tattoo, Tattoo del Tegre, En de Pieter Enbrecht en zo. De beste bassist waar ik van jullie mee gespeeld heb, dat is dat lokt ongelooflijk. Ah, oké, okay, ja. uh, afgesproken. Uh, het plan was... Uh, de P wou een cd maken met elf nummers. De OES de was al klaar. En de, de titel met de elf. En... Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, maandags uh, de studio ingedoken. Gewoon, uh, de P wist wat hij wilde. Hè. Dus uh, oké, okay. uh, zitten. De P speelt dat nummer wat voor. Uh, ik moet toch zeggen, het zijn uh, vooral... Uh, Vertalingen, bewerkingen van bestaande nummers. Mm -hmm. Nummers van Cohen, wat we nu gehoord hebben, van Sting, uh, was dat er nog tussen. Uh, uh, van George Brassin, uh, Bill Withers. Uh, uh, Lovely day was dat. Ja, Lovely Day, ja, ja. dus allemaal bewerkingen. Uh, ja. ik, ik heb nooit echt covers gespeeld. Ik, ik, ik doe liever interpretaties omdat uh, het probleem met covers is: covers is oké, okay, maar dat is echt dat is gewoon dat is, uh, reproductie. Hè. Als je, als je technisch geschoold zit en je kunt dat, mocht dat niet uit, dan speel je dagelijks eigenlijk dat moet. Uh -huh. Maar ik heb wel een probleem uh, met nummers. Uh, als ik morgen een nummer van YouTube moet coveren, dan is mijn probleem van, ja, maar ja, uh, ik voel dat anders. Ik, ik, kan toch niet, ik kan toch niet voelen wat een nummer van YouTube uh, wil zeggen. Uh -huh, en, uh -huh. Dus ik wil altijd mijn ding mee doen. Soms ligt dat er tegen, soms ligt dat er veraf. Uh -huh. Dus in dit geval was dat perfect voor mij: want je kunt er doen wat je wilt. Maar ja. Ik ben ook uh, vooral in de muziek vrij structureel. Ik weet geen wat er, wat er gaat gebeuren, okay. wat er komt, uh, hoe, hoe lang. En, en, maar in dit geval was dat... O, we zien wel. Ja. heel vaag. Ja, dat, dat lukt. He, dat, dat lukt, uh, wat je dan wel hebt. Uh, want uiteindelijk hebben wij met die gasten op zes dagen tijd zes nummers opgenomen die ook totaal niet gerepeteerd werden, waar, waar, waar ik ja. ook niet wist als je het resultaat wordt van die, mm -hmm. die sessie, is dat wel oké. Okay. Draagt dat aan bij de spontaniteit van, van de nummers? Of? Ja, ja, ja, eigenlijk, ja. De Beatles die dat die, nou, continu, hè. Ja, allee, ja, ja. Hij is zeker. Uh, nog het toe, hè. alleen allee, niet nog het toe, maar ja. Alle, alle groepen ja. in de 60s, 70s, ja. was, uh, de studio, ja, We, we de, weten het eigenlijk niet. Er zijn een paar ideeën en er werden ja. naar P gemaakt. Mm -hmm. Dus deze, hey, wat de Jan had ook gezeten op verantwoordelijk. Ja, nee, kom, we doen dan like, de Beatles. Kom, uh, we zien wel wat we komen. Dus is hey, uh, begonnen. Oké, okay, eerste nummer, dat was na dit, die schoonheid. Uh, hey, akkoorden, hoe, ja, hoe gaan we dat spelen? Ja, hoe, hoe, de reggae, gewoon reggae proberen. Kom, een boot in. Ja. En het was de eerste nummer, en de, Daar hebben we echt ongezocht. On, on, on, on ja. Maar vanaf de, vanaf de tweede dag, de dinsdag was ons machine zat er niet in, en dat was dat echt Rincón Want ja, als je tien nummers van nul wilt opnemen op een week, dat is geen, geen kamer. Maar niet, dat, dat kan wel, niet. Dat het kan wel, zwag, had, had Vroeger had de Rack hè, van Crew, uh, ja. die, die deed ook een cd per week, maar die kregen dan een partituur, hé, die wisten ja. wat er ging gebeuren. Ja. Ja. Maar in dit geval was het echt zo, gewoon, ja, P, dat nummer, wat is dat? Ja, we, ja, hoe gaan we dat spelen? Wow, we zullen wel bossa nova doen, of, of whatever. Uh, ja. dus even proberen. Zo is die cd tot stand gekomen. En uiteindelijk is dat wel, uh, was dat wel oké. Okay. Achteraf hebben we een aantal live concerten gedaan, ook een cd-voorstelling. Goeie en, zin, hè, want ik heb die toen nog gekregen. Wat blikt Van Op het moment dat je die, die nummers die je eigenlijk on the fly gemaakt hebt in de studio, op het moment dat je die live bent te spelen, beginnen die nummers ook te leven, en dan worden die beter. Ja. Want als, als je ja, op het einde van die reeks die nummers dan woorde, ja, dan dacht ik, ja, shit, dat we misschien wel van in het begin. Hè, maar ja, dat is een systeem, een, een proces dat je doet, of van mm -hmm. het zo, of van anders. Maar uiteindelijk is dat wel goed uh, goersje dikke, waar ook mee met van alle stijlen en van alle, alle allerlei, verschillende nummers, mm -hmm. en vertaald in Taantaraps. Ja, het is wel grappig, in, een, in, ja. in de wereldtaal. In de wereldtaal, inderdaad. Ja. Okay. Ik, ja, ik, ik vond dat wel... Ik, nee, ik, ik heb van de markt toen die even die mogen lenen. Ik heb die uh, een paar weken in mijn auto gehad. En, uh. ah, ik kent die van buiten, zei ik. Ik kent die niet van buiten, maar ik vond die wel kaggoed. Ik heb iedereen die repeteert in de Rhythm Cage heeft zo'n cd gekomen. Ah, kijk eens aan. Die stond nog eens in de kas. Oh, oké. De cd, zeg Als ik, is de, als ik, uh, kies. Als ik uh, bij jou kom... <laughs> Ja. Je maakt hem eens Ja, denk ik. Um, uh, het volgende is ja, ook hier. Grace Jones en Agno, ik, ik, ik. Grace Jones, zegt: Ah, de oh, beast. Ja, <laughs> uh, yeah, uh, I, I, I can't all, all, see all, all, all all shit. I can't see shit. ben was van geweest van, van, van Grace Jones. Wat wow. uh, ja, een graven van dan eigenlijk. Ik zeg dat 2015, maar eigenlijk heb ik die mix al veel... Die, die match-up al veel vroeger gemaakt. Ik had... Uh, ik had... Uh, je lang geleden uh, pro Stende. dat was uh, zo een, een, een organisatie en Oostende die promoten van weet ik veel uitgaansleven of uh, en die deed zo'n uh, oproep uh, ja we, we willen uh, een beetje een tune voor onze organisatie een remix en toen kreeg ik uh, de de vocal tracks van Arno doorgestuurd ja. van uh, uh, ik ja, ben, ben de titel wat nummer vergeten. Maar als het, ik had die vocal track van Arno al hier lang zitten. En Grace Jones, ik stond al jaren terug uh, met een nieuwe cd. En er stond, er stond een nummer op. En ik dacht, oh, dat zou perfect zijn voor, die, voor die, mm. die vocal track van Arno uh, ja. tussen te zetten. En toen heb ik dat gewoon voor de fun gemaakt. En dat stond op een, een soundcloud. En, en, en, uh, de Sven... Platon van ja. Radio Windy, er zit allemaal nog zoiets voor de radio zijn, zo en Arno, we zitten wel met wel een versie, maar ook een radioversie, want de originele was wel lang. Hè? Want de radio willen ze ja. niet te lang, hè? Dat mag geen VIEM <laughs> Dus zijn we door een, een, een mashup edit radio-edit gemaakt. en die is dus opgepikt, uh, opgepikt uh, bij uh, oh, een programma of twee. Ah, hij was wel fijn. En, ja. en en ook ja, Arno. In, in, in, in het gezelschap van Grace Jones, hey, The Beauty and the Beast. Je ja. kunt ze onderling wisselen. Uh, ja, ja, ja. ja. En, ja. pas op, op, die, op dat nummer, dus tot uh, Sly en Robbie. Hey, de reggae-tandem aller tijden, Sly, Dunbar en Robbie Shakespeare stond erop. En Brian Eno is door, was door, uh, ja een beetje adviseur. Ja. Toch wel, toch wel een, een mooi een mooie groepje mensen bij elkaar. En eigenlijk, ja, die perfect, die past die, die er perfect in. Gaan ja. we eens luisteren? Ja, doen. The end so don't ask me will I die for you a question always looks for an answer the question I love you to lie I love you to lie Ja, hazen lopen, het hazenpaad, schapen glazen aan de kant Paling in de havenstad, zwanen op de waterplas pevers en peken, de reeën lopen los De koppels in de bossen en die vossen erop los Het land van Waas, het land van Waas Het Waarsland, het Waarsland Als speurhouwers waren zware boeren, vakers de Vieren onderdrukt en hem honger gelegen. Ze lieten zich niet hangen, er werd gebeden en gestreden. De boerenkrijg zit in het collectief geheugen. Maar veel de rieten, vier, vier, dus zitten volle teugen. Oh jawel, dat kunnen we maar al te goed. Qua streekproducten, nou, het was namens ons wel zo. Dit decor is gemaakt van gras, riet en bomen. Het is de zone waar de madelietjes wonen. De groen bedekte bodem, hier zie je de molens. Het doet me denken aan Alfred Jodocus. Zo, sowieso is de letter is maar chillen op een bankskun of met een mountainbike Vissen met een drankskun of lopen op de baan Het spel tussen de dekken is mooi en nooit gedaan Het land van Waas, het land van Waas Het Waarsland, het Waarsland We voelen ons goed, we komen we het uit We sturen we na in, in het land van Waas In long, last year, last year. We're going to the house, we're going to we're going the we're going to the De mannen van Crewtown, uh, uh, denk ik, hè? Ja, met, uh, met de packings van de, de Stunning Bars. Ah, oh, dat is er gelukkig bij, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat ja, is zo, uh, een, een, een collectief... Uh, oh, dat wist ik niet, mannetjes. Ik doe, ja, van Tentor is dat? Nou, nou, <lacht> Zo voor dingen, backings nodig heb je, vraag om undercover en, en om de bosses, hè, of Zeg alleen. Ja, ja. ja, soms de wijze. Ik heb mijn val nummer En de voetbal? Ja, ja, ja, ook al. Ja, ja. Maar ja. de voetbal, dat u de gegeven. Ja, we ja, ja. uh... ja, ja, zijn veelzijdig. Hè. Ja, ja, ja. <lacht> uh, dit was uh, samenwerking van mezelf, Croutown en Chris de Bruyne. was 2018. Er, er, er waren grote plannen. De Chris had dat besproken met onze burgemeester. Want de, Chris, de Bruine ging dan curator zijn voor de opening van de potpolder. En er zat dan de Chris gevraagd, omdat hij ook een beetje roots heeft in, in Kruiwijken. Dus ja. Dat was uh, Jos nog burgemeester, dat was Chris? Ja. ja. De Chris, en grootmoeder, woonde hier in Kruijbeke over uh, Maasboons. Dus de Chris is ook uh, een halve naar. Dus hij had dan de Chris gevraagd, oh, wil jij curator zijn voor de opening van de polders? En de Chris had er grote plannen voor. Uh, inderdaad, hè, een nummer met in aan. En, en hij wou uh, nog, nog andere muzikanten betrekken. En, en hij wou met de fanfare... Ah, ja, hij had zo'n gans plan, een DVD. Wel, ja. Uiteindelijk is er uh, pff, niks van gekomen. Het enige wat overgeschoten is, is... Uh, is dit dit nummer dat werk ik? Allee, origineel uh, was het ook een nummer van Cruelty. En dit is dan uh, ook weer een remix die ik gemaakt heb, waar ik ook op, op gedrumd heb en uh, backings van The <tosses> Basters en, en Undercover. Grappig. Ja. Een spijtig, want uh, die, die, die, die plannen voor die opening die we echt wel ja. Maar goed, maar we kunnen nu niets met dat nummer doen. Uh, of is dat, dat is dat passé? Uh, ik had dat aangeboden aan de gemeente, uh, wat ze vonden allemaal fantastisch, maar, ja. Well, toen, toen? Ik zeg geen voetballer, <laughs> <laughs> Allee, ja, muziek is moeilijk, punt. Maar ja. ik vind dat wel, allee, ja. was dat, dat gaat niet alleen enkel over voetballen. Ik weet hè. dat de Jos er toen ook klaar enthousiast over was, over dat nummer, maar... Ja, dat is zo'n moeilijke bevalling geweest. Hè. Er was blijkbaar niemand die ervan iets wist. Uh, een beetje solo-slim solo gespeeld, denk ik. Ah, ik weet het niet, want ja. Het was een idee en ja. een contact opgenomen. En trekt jij al een plan bij, ja, met de musical en, en, en voor de rest, zien we wel. Ook, en ook de Chris. De Chris had recht al heel veel tijd ingestoken die, al gestoken. Ja, er was ook van alles afgesproken. Ah, wel ja. Maar dat is wat. Uiteindelijk is dit eruit gekomen. En ook, wat dat ook is uitgekomen, Nu wil ik ze wel een stukje van laten horen. Uh, ik had met de Chris ook... Uh, ook zoiets, waarschijnlijk het laatste wapenfeit van Chris de Bruyne in de Ach, studio. Echt of ja. ja, is bij mij gebeurd. Ja, ja, ja. Hij ja, kwam Daarna heb ik hem nooit meer gezien. Mm -hmm. Mm -hmm. Want ik ging kort daarna ging naar hem kijken en toen ging komen spelen in Beveren, Cultureel Centrum. Maar dat werd afgelast. Ja. En ik stuurde een mail naar hem. Ik zeg: ja, Wat scheelt er? Ja, ben ziek, moet geopereerd worden. Oh ja, dat kan. Ja. Maar dan. Uh, de periode, het, het jaar daarna, zo geregeld is, een mailtje stuurt van, er zit het, eh, niks uh -huh. hoort niks, nul. En dan, ja... Het jaar erna was, hem, ja. Ja, was het, het nieuws dat hem dood was. Uh -huh. Dus ik denk... Want ik zijn de zoon bijvoorbeeld, uh, de Klaas. Dat is een fantastisch goede drummer Die speelt bij... Bij Sou, die speelt bij Brigang, die speelt bij... Ja. Uh, uh, uh, dingen. Uh, de andere rapper, de, de Antwerpse... Toerist. Toerist, hè hey, ja. Een ik heb hem vorig jaar gezien, want het was een, een drumkliniek. Uh, ik, ah, ik heb het er ook over gehad, mee, want ik, met de Chris had ik ook dikwijls over hem, over, uh, over de Klaas. En de Chris, ja, over, ja de Klaas. Chris was altijd uh, heel enthousiast over de Klaas. Dus ik dacht, ja, ik weet niet of die gast dat weet. Dus, uh. ja. Maar ja, ik kwam hem tegen, zeg, zei, ja, ik leg hem dat uit. Ik heb waarschijnlijk lessen gedaan met hem in de studio. Uh. Mm -hmm. Ik zeg maar, ah, ik weet niet of hij dat weet, maar... Die gast was wel echt fier op al, ja. Ja, ja, Hij is ja. ook wel goed, hè? de klasse, mm -hmm, amai. Mm -hmm. Strafdrummerke. Ja. Goed. Ja. Schiek. Enfin, ja. Ik was ook blij, want ik kende Chris al, al 35 jaar. En het was dikwijls van, ja, we gaan die stiet, en we gaan die stad. Ik stond ook eigenlijk eens op het punt van met hem te gaan spelen zo maar ja. kwam er kwam allemaal niks van. En om het duur is, het toch is gelukt. Allee, ja. uh, en van diezelfde sessie is ook... Uh, hij had ook afgesproken van een aantal Reinhard de Vos-gedichten uh, hmm. in te spreken. Ja, just. Ik heb die ook allemaal geleverd. Maar ik heb ook een, een, een drietal gedichten genomen met een, een soundscape ondergemaakt. Onder en uh, met een van uh, Den Haan Schorbeek, van Pitch Black Pearl, de gitarist. Want ik dacht dat dat erop die, Want die gast heeft ook zijn eigen, hmm. zijn eigen sound. Daar heb ik dat ook mee gedaan. Uh, voor de rest is er niks meer gebeurd. Je kunt misschien een stukje opzetten, want je dat niet te Dat is die Red Fox, hè? Dat is de Red Fox, ja. Stamt uit niemands land, aan dorp en hot voorbij gelegen. Mijn hol heeft vele plaatsen. Op heb ik me voorgenomen tot aan de paarse grotten van het bos. Het oude land hoort niet zo goed meer, zondert zich af, klokgeluid komt van insecten. Als het bos begint te dreigen, springt een kleine, roestige, rosse vos te voorschijn. En ik voel. Allereerste Vos verjaagt de criminele rijraart uit te verhalen. Vos zag. Thank you. Dat zeg je, het, is, het wordt 11 uur. Ja. Het wordt rustiger. Ja. Maar in ons Rock en Roll hebben we dat echt niet gewoon. Nee, nee maar, ja. <laughs> maar het is oké. Okay, het uh, zonder we bevestigde regel. Vindt ja, dit super. Dit, ja, laatste, ja, dat is goed. Uh, uh, iedereen herinnert uh, zich de corona-periode. Ah, wat was dat? Okay. dat uh, Laptown ah. en Radio 1, uh, dit is zo'n een, uh, een, een programma uh, Wonderland, ja. s'avonds. Er werd, uh, in het begin van de week werd er een, een, een, een file gelost. Dat kon, in dit geval was dat Sende Guns op piano. Uh, dat dat het soms ook, was soms ook een drumtrack of whatever. Dus, ja. dus maandags werd dat gelost, denk ik. En dan konden de dat aanvullen met instrument naar keuze. Uh, en ik, ik, ik heb uh, de, de percussiedrums erop gezet. En, dus uh, ik was de eerste aanvulling van... Ja corona, Dat was de eerste corona toen. Ik denk dat ze dan een week of vier gedaan hebben. Maar het is wel fantastisch dat je dat ziet groeien. Want dan heb je een piano en dan een beetje tribal drums erop. En dan begint dat te groeien. Dat komt er iemand mee. We hebben het erover gehad. Wat is het? Een of Ja, zoiets. En dan de laatste was iemand die zijn gasoven, de deur was in de gasoven had gesampeld. En door van alles mee. Mee we getrakteerd en, en, en dat ik komt tot, tot zoiets en dat is ja dat is geen pop he, maar de, dat is je er ja, dat zijn van die dingen die kunnen onder beelden schuiven zoiets he, dus. ja ja ja dat is voor, uh, ja, mm -hmm. voor de twee dimensies mm -hmm. Mm -hmm. Ja, nou, dat, dat was uh, wel leuk dat allo. was wel mooi want ja we zaten ik zat niks te doen he, en, ja en, ah ja uh, want ik weet nog toen, dat, toen dat ze mij verbelde op de radio dat was ze dan toen ja ja, het is dicht, he. er is geen studio. Ik was, ik was nog iets aan het afwerken. Ja. Ik had er nog geen dag werk. En dat was, en dat was het gedaan. Dus ik ja. had wel tijd voor de, de corona. Tjew. Tjew. Maar ik heb wel een beetje getrist, want uiteindelijk, het, uh, met een tribal die eronder stond, is voor een stuk uh, geknipt uit uh, de drumpartij van nummer hiervoor, van die Red Fox, ja. van die gedichten. Waarom? Ja... Je hoort dat om, om 11 uur op de radio en ze zei, ja, Je moet uh, voor 3 uur dat, ja, opgestuurd ja. worden. Ja, wel ja. Well, ja. Als ik dan nog met uh, alles <laughs> alleen. Ja, no. Maar ja, maar, maar dat is ook zoiets. Ik heb dat mee, met zo'n dingen. Uh, met remixen heb ik dat ook. Mee, uh, dat ik denk: Als ik het niet hoor, doe ik het niet. Ja. Dus dat komt binnen en denkt: mm -hmm. ah, ja, oh, oh ja, oh. En met dit: Van het moment dat ik dat hoor op de radio, die piano, dacht ik al direct: Oh uh, ja, maar, ja, maar ik heb. Ik, uh, ja. Over een paar monden uh, mm -hmm. die een trek opgepakt en dan zie je direct dat verband en dan gaat dat tjak tjak dat gewoon Maar als ik het niet zie of nieuwer, blijf dan ik erop niet. Ik kon er niet om beginnen prutsen, want dan weet ik toch dat dat. geforceerd gaat. Ja. Ja, dat wordt toch niet goed. Ja. Ja. Dus en dat gaat ook niet tevreden zijn met de resultaten en ja. de tijd te steken in iets wat niks klopt. Steek mijn tijd niet in. Ja. Daarvoor is het leven veel te kort, mensen. Voilà. Ja. Zeg, okay. en, uh, ja. Dat was 2020 en nu gaan we naar 2023 voorlopig het laatste uh, wapenfeit qua uitbrengen, platen, drummer uh, ja. En uh, in 2023 heb ik, ik met Pieter Tilleman terug, eigenlijk de Yellow Spring Yellow, het. Uh, van het dus de raad terug opgenomen. En, uh, omdat ja. Uh, ik ken Pieter nu ook al meer dan 30 jaar. Het en, is en, dus niet dat wij veel bij elkaar zitten, maar wij bellen jullie gedeeld. Soms is dat iedere week, soms is dat een maand niet. Maar allez, die connectie is er altijd. En op een moment uh, kwam er een gesproken. Uh, Hij ja, ik heb, ik heb, ik heb ik zei mijn nieuw nummer. Ik zei, kom joh, weet je wat, kom Daf. af. Ja. En we woken gewoon terug een plot. En dat was ook de moment, omdat we in de jaren negentig... Wat viniel had nooit gebracht? cd-singel, we hadden ook van alles opgenomen. En dat was ook het moment. Uh, nice Spotify. Dus hebben wij gewoon toen in 2023 een nieuw nummer opgenomen. En dan een aantal nummers eh, die we dan laten. Ja. En Spotify, cd gemaakt En dan stond dat op Spotify. Ja. En dan zijn we al wel heel beroemd. <laughs> <laughs> maar deze was. een uh, ja, ghostview. Was wel fijn om te doen. Hè. Uh, ja, ik weet dat. Ik heb de Pieter bij. bij als ja We ja, voelen elkaar ook gewoon, gewoon. Dat is een goede songwriter. Uh, Pieter zijn dochter heeft er ook mee, gedaan, ja. er ook mee gezongen. Uh, en de, de DV van Dijk heeft daar tussens opgedaan. De mm -hmm. ja En ja, fijn nummer. Ook ui uh, voor mij, qua, qua sound, vooral in snaar, een compleet andere snaar gebruikt dan dat ik gewend zijn. Hier zit zo'n hele diepe, dikke snaar. En is dat dan iets dat je dan... Te samen in, in de studio doet, ter plekke? Of zijn dat dingen dan, die dan over en weer worden gestuurd? Ja, meestal, via, via... Ja, met Pieter heb ik al toegewerkt. Uh, vroeger was dat via een telefoon. Eh. <laughs> ja, dat was belachelijk, maar ja, we, yeah. nou, is dat online? Eh. Ja, ja. Of hij komt dus nog idee in ja. dan speelt dat mm -hmm, die zin. Mm -hmm, en dan, ja. wow, ik, ik ben, ja, wow, ik, ik doe dat wel, maar meestal, ik, weet, ik wil er altijd wel eens over nadenken wat ik erover doe, want ik vind het ook belangrijk wat dat soms vergeten wordt de dag van vandaag. Eh. Dat muziek is uiteindelijk, je uh, vertelt een verhaal, he? dus dat is een gevoel dat je wilt ja. meedelen. Mm -hmm. Dus ik vind uh, tekst en hetgeen dat je speelt, dat moet accorderen, vind ik. Ja, dat is waar. Dat is wel belachelijk als je Lin hoort zingen van: Je hebt me duizendmaal belogen en iedereen danst de Polonaise. Ja, ja, dat, dat, ja. dat is moeilijk. Ja, ja, dat is... geeft mij dan maar. Uh, voor mij is dat moeilijk. Maar een is dan zonder zo jou van van wil je? Ja, ja. Dat is Perfect. Ja, dat gaat over. Ja. ja. Je hebt mij duizendmaal man in de ja, maar ja, Dus ja. Ik, wil, en ik had dat vroeger ook altijd met Pieter. Ik wil eerst ik wil dat nummer eens analyseren. Ik wil ja. weten over wat dat gaat. Dat, ja. dat ik weet. Tekst. Want er Aller. zijn veel mensen die zeggen: Allee, te, tegen mij, als ik dan zeg: Amai, die een tekst had ik al nog geluisterd. Text? Ik ja, luister ja, ik, tekst. Ik kijk alleen maar naar de muziek. Huh? Ja, is, uh, Nee, ah, ja. nee, ja. No, maar nee, dat is, no, ik Omdat ik dat. wel vind, ja, ik vind wel, gelijk dat je juist zegt, muziek past bij de tekst en omgekeerd. Dat moet gellen, dat moet, dat moet, moet juist zijn. The police, every breath you take. Mm. Ja. Eh? Iedereen ja. doet er uh, wel verliefd op, maar. <laughs> ja, nee, ja, nee, nee, dat, ja. dat is over. Okay, Overalisme. Uh, uh, over ja. Kom op. Stalker. Ja, Stalker. Ja, ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Luistert naar North Coast View? Ja. Mm -hmm. lost as in me against the world different link to the cosmos and to my girl thou will never know how much i love you all my quest to find a way to show my call my call the road is long or short You need some fixing As we carry through Take care of what we care for In everything we do Tiny guru, humble mentor Thou will never know How much I love you all My quest to find a way to show My call, my call short winding up, up and down and windy too much smoke in this poor head the ghost, you need some fixed head Still so willing it... So have nu niet zo graag een nummertje, nee. Zeker niet als het ja. van uw idool is. Ja. Tijd breekt wet. Uh, ja, Stuart Copeland. Uh, als ik mijn persoonlijke... Mijn drumspel is eigenlijk gebaseerd op een aantal drummers. Waaronder Stuart Copeland. Mijn eigen kruising tussen Stuart Copeland en Sly Dunbar. Sly Dunbar eh, heb ik het al over gehad daarnet. The Magic uh, Reggae, mm -hmm. Peter. En eigenlijk zit ik er zo van... Iedereen stil, want niemand heeft uh, zelfs Slide Drummer of Stuart Copeland heeft de niet uitgevonden. Die heeft het ook ergens gehaald. Mm -hmm. Dus mijn invloed, ik ben ongelooflijk hard geïm, uh, beïnvloed door Stuart Copeland en Slide Drummer. Copeland, policedrummer, fantastische gast. Uh, hij heeft ook andere dingen gedaan, hij heeft uh, filmscores uh, gemaakt, hij heeft ook. Uh, bij Oysterhead gezeten, met onder andere Les Claypool van Primus. Ja, en uh, een Anastasio van Fish. Ja, en dan bij Kismodrome ja. met uh, Marking, Adrian Blue, Ja, Alleen. en dan de, de, de Italiaanse vriend, waar ik het allemaal ja. mee begonnen is. <laughs> ja, uh, En wie is de Italiaanse? Ja. ja, dat is nog een bekende. Ja dat is, uh, Stuart Copeland, ging, want die is blijkbaar ook een huis in Italië. Die die ja, het is daar. Uh, in ja, ja in ah, Italië. Okay. En die had daar een maat. En die hadden dan daar blijkbaar een festival dat die organiseerden. En dan ging, daar is een groep van gekomen. En dan is Mark King van Level 42 en dan uh, Adrian Blue, uh, Zappa, King Crimson. En uh, wijs allemaal dat hij gespeeld heeft, Die dus zijn dan samen gekomen en hebben een cd gemaakt. Allee, vooruit. Supergroep. Ja, ja en dit. maffe... Maar voor Ja, maar fantastisch. En we dat ook uh, Copland zingen, ja. En gitaar En gitaar. <laughs> <laughs> en Zappa was ook ja. Nee, nee, nee, nee, Agent Blue in nog bij best ah, bij. Ah, bij Zappa gespeeld. Ja. Ah, oké, okay. ja. David, uh, David Bowie, Talking Heads, sorry. Ja. Ik heb een in april een meet and greet met Stuart Copland. Oh. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> nee. Nee, nee, nee, Copland in een meet and greet, ja. Met En waar, waar, In Orans, in Gaast. Ja. Of all places. Een frituur. <laughs> ja, ja, ja, die komt... Die begint te toeren uh, mee, uh, met zo'n uh, spoken word. Dus uh, ah, ja, avond ja. met ja. Stuart ja. uh, verhaaltjes over de police en wat ja. hij uh, meegemaakt heeft. En hij komt uh, een dagje naar Hans, een dagje in Den Haag, in Nederland. En voor de rest zit hij in de UK en... en en dat is allemaal al uitverkocht, waarschijnlijk. Of uh, niet? Nederland sowieso. Uh, ik weet dat niet hoe dat zit hier in België. Nederlands nog niet, denk ik. Echt? Ja. Maar, en, maar ja. Huh? Maar, maar Nederland is, uh, is meer met drummen bezig dan België. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik ben ook geabonneerd op de Slagwerkkrant. Uh -huh. Dat is Hollands. Dus als Stuart Copeland naar Holland komt en die mannen van de Slagwerkkrant mobiliseren even ja, hun leden, is, uh. is dat recht verkocht. Hier in, in België, hmm. ja. ik weet het niet. Want het is nog niet uitverkocht. Maar met, allee, ik, ik wil er al alleen bij hem zijn. Ah ja, ja, ja, waarschijnlijk, dat, ik, dat, dat geloof ik, ik. gewoon. Ja, ja, ja allee, ik, ik hoop dat ik er uh, toch even... Een babbeltje mee kunt. doen. Ja, want ik wil hem eigenlijk wat, ik wil hem een verhaal vertellen. Ah, dan moet je dat verhaal ja. proberen, hè. Drie, drie uur uh, rock-and-roll café, alsjeblieft. <laughs> nee, als nee, nee, is. nee, nee, nee. nee <laughs> als, ik, als ik begon te drummen, als ik echt heel jong was, mijn eerste drumstel, heb ik heel veel op, onder andere, platen van de police mm -hmm. gespeeld. Wat hij toen gebruikte was delay. Dat is een apparaatje dat. Ja, uh, nee, dat echo. Hè, ah, echo, echo ja. Dus we dachten heel veel woorden bij Stubert Copeland op, op de riem van zijn snaar: dat ja. er een echo op zat. En uh -huh. op zijn bezem, op de hiat. Maar ik was 16 jaar, wat, wat weet ik, ik van, van, een, van een delay? <lacht> ja, just. Dus ik speelde, ik speelde die noten allemaal. Mm. Dus alleen. Hij speelt ze niet. Maar ik speel ze wel. En dat wil ik hem vertellen. Ah, oké. Okay. En dat wil ik hem voor bedanken. Want dan denk ik een goede en Heel erg dankbaar. Ja. Goed. Ik dus heb, laat, euh, ons weten, laat ons weten ja, hoe dat bent, was. Ja. He? Ik heb Copeland toen gezien in, uh, in Gent met uh, het filmfestival. Dat is een Does Everyone Stairs. Dat kan we dan tekenen zeker. He? Wat, dat heeft het niet gespeeld of zo. Nee, Ik heeft dan nog een interview gedaan met uh, Bent van Looij. Uh, ja. na, na de film eigenlijk. Uh. Ja. Dat zijn zijn 8 mm filmpjes allemaal tot met film gemonteerd. Ja, dat is een goed documentaire. Hè? Ja, fantastisch. Ja, ja. ja maar de gast is een adeat dier. je hebt trouwens ook nog goede programma's. gemaakt op BBC. Ja, over ja. uh, ja, uh, de geschiedenis van die ja. drums. Hè. Ja, ja, ja, ja. ja. ja nou, wat het nou aan doen is, is uh, uh, op wat de boek filmscore uh, schrijft ja. voor, voor echt groot eet mm -hmm. hem na een score, samen met nog andere producers, een uh, een partituur geschreven voor. Uh, ja, ook voor een groot orkest, maar de, de sounds die ze gebruiken zijn uh, dierlijke geluiden. uit ja, ja, ja. Dus de, de, de, de lijsters en de. de ja, pollen. dus ieder instrument wordt vervangen door een gepitcht ja. dierengeluid. Ja, ja. En de, het grappigste, dat was over tijd een quote van hem dat hij uh, was met de, de Police Deranged of zoiets bezig. Ja, zo ja, zo uh, ja. ja, dat hem een boek aan toeren. Dat hij zei van. Uh, ik was de in de, eerste keer, ik de teksten ik begon te lezen van, uh, van Sting. En dat ze me zei: Godverdomme, die, gast, die kon eigenlijk echt wel goede teksten schrijven. Ja, ja. hij oh, oh, ze, oh, ze oh, al... Hij zegt ja. altijd he, dat hij niet lust maar ik geloof ik hem niet. Nee, ik, hem niet, maar ik vond het wel grappig. Wat is dikwijls door, door, de, door de, de, de, de structuur van de zanger, dat je weet hoe dat nummer evolueert. Maar als wat, het is een Maar uh, Sting riep al iemand naar hem, dat hem te rap om ja, spelen was. Ja, <laughs> je kunt. Oké. Okay. Top drummer. Volgende is. Uh, Every Dreadlocks. Dat ah, ja. is reggae. Dat is uh, compleet mm -hmm. iets anders. Alleen, nee, ja, eigenlijk niet. Nee. Kopend gebruikt voor reggae. No. Ah ja, ja, maar dat. dat Brid de blon. Ik ga het opzetten. Zet het Top. gewoon op. Ja, ja, Mark. De Sly. Ja, de Sly. En uh, reggae tunes in, uh, ja. in ons Rock and Roll Café. Um, het is niet dat je Rock and Roll Café eten, dat hier uh, alleen maar zuivere en maar harde gitaren moeten zijn. Rock is ook niet enkel Zeker harde en vast gitarre, niet. Voilà. Uh, Dus alle genres zeker welkom. Uh, Mark, bedankt. Ja, het was uh, plezant eigenlijk. Ik heb er met plezier ook mee gehad, met, dat, met, met die samenstelling. Want ik zit op dingen gekomen dat ik, dat ik al vergeten was. Allee, maar ja. tof toch, of niet? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Want soms hebben we dat wel... Bij u is dat in Nederland gegeven, omdat je veel in, in groepjes hebt gespeeld, zelf dingen hebt ingespeeld. Bij ons is dat al iets van... Amai, oh dat is een vergeten nummer. Oh, dat. En dat vind ik ook wel tof als je zo ja. dingen aan het samenstellen bent. Ja, en... en, en Verschiet er soms van hoeveel lachen vergeet. Ja? ja. Want je denkt dat alles van hem toelt, maar dat is niet. <laughs> en wilde jij nog ah. eens terugkomen, Mark? Ja, ik kan dat nog wel eens doen. Uh, ik wil nog wel eens uh, een playlist maken met... van alle dingen die bij mij zijn opgenomen. Ja, want wij zijn nog niet uitverteld. Van andere artiesten. Goh. We zijn nog niet uitverteld. Ja. Zit geen al uitverteld? Uitverteld over? Alles? Nee, we hebben nog zoveel te vertellen. Oké. Okay. Oh, man. Goh. Maar we hebben ons dus juist al ze moeten inhouden dat was hier ja, een, ja. een, een waterval aan informatie. Maar keigoed. Want uiteindelijk, ja... De police is ook altijd wel... Het is een band die heel bepalend is geweest hè, voor veel uh, ja. muzikanten. Ja, voor mij sowieso. En voor, voor drummers ook. Ik heb ja. mij altijd laten wijsmaken dat die... Rapper drum... Allee, dat hij een slag deed meer dan een ander. Zoiets speciaal. Dat is met alle... Op drummers die zijn herkenbaar. Mm -hmm. En dat, dat zijn alleen niet met drummers, dat is ook mijn gitaristen mm -hmm. of mijn bassisten. Pak mm -hmm. nou, ik heb het er juist over gehad, Sly Dumbo. Mm -hmm. Als ik een nummer op de. Ik, een aantal jaren geleden een, een nieuw nummer van Zap Mama. Ik, was, mm -hmm. ik zat in een auto. Ik dacht, als dit Sly Dumbo niet is, mogen ze alle twee mijn handen afkappen. Oei. Ik <laughs> en nog. En het was zo. Het zou wel zijn, als ze nog. Ja. <laughs> Dat is gewoon herkenbaar. Die gasten, ik herkenbaar direct. Kopelentjes zelf. Walking on the Moon van de police. Mm -hmm. yeah. De eerste acht motoren, wij is dat? Enkel een height. Shuffle. Mm -hmm. Iedereen weet direct, ah, Stuart Copeland, de police. <laughs> het is het mannetje, hè? Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, het is tuurlijk. niet de, de die bepaalde gitaar, nee, het is het manneke. Hetgeen wat ik bij, bij Copeland altijd zo fantastisch vond, is dat je eigenlijk, toen ik jong was en, en de police uh, kwam op de radio, dat klonk eigenlijk gewoon als, als pop in die tijd. Dus niet dat, dat, dat, dat, dat klonk niet echt super ingewikkeld. Of, of, of, ja. Maar, maar dat je dat dan gewoon beginnen ontleden eigenlijk, is dat, dan denk je van, wow, dus zit zoveel meer in, in, in die nummers dan... En dan, dan, dan... die summers er allemaal doet. Ja, ja, ja, ja. En dan, dan die, AD, die AD erbij van de ja. Copeland en ja. een Sting, die fantastische mm -hmm. bassist, zangerist ja. en dat dan hoe tegelijkertijd doet. Maar het, het resultaat ja, is... Thuis, een, is he? een... nee. Nee. Maar het resultaat is wel een hit. En die ja. daar veel mensen kennen en waar veel mensen van zeggen van, oh ja, dat is dan een, want, Maar als je het gaat analyseren, is er toch wel enorm veel... Ja, weet waar ik het probleem had met de politie de police. de doe, de, do, de, dat -de ja. alle keren dat ik dat keer en denk wat zo was voor het geld he. Allee, ja. Ja. Dat was echt een kutnummer. Mag ik daar mag, mag ik daar een voorbeeld van geven? We zijn, uh, vorig jaar zijn we nog uh, diepestmoed geweest, Ivan en ik en mijn man en um, kei optreden. en ineens was I uh, just can't get enough en dan denk je van ja dat past niet in dat rijtje van ja. alles wat dat ze al gedaan. Allee, wat ze gemaakt hebben, dat, dat paste er compleet niet bij. Natuurlijk, ja, iedereen in die zaal werkt gek. Ja. Allee, ver iedereen. Um, maar dat is ook die... Een, zo, ja, ja. Dat is die deurbraak single, dan, ja. dan. Iedereen kent dat nummer en, en ondertussen is het al zover geëvolueerd naar iets anders. Wel, uh, ja, ja. Well, nee, die do-do-do-do, dat was echt een... Uh, maar ja, wat, ook een dikke hit geweest, hè. Ja. En, en hoe lang hebben die nu eigenlijk... Die, die hebben we toch niet zo heel lang, hè. He, nou, een, een jaar of vijf, denk ik. Toch. Ja. Ja, wel, ja, wel ik had altijd gedacht, een jaar of twee. Nee, nee, nee, uh, ja, maar. Vijf, vijf, zes jaren. Nee, vijf, pla vijf platen zeker? Ik weet het niet van buiten. Ja, ik denk vijf platen. Ja, vijf, ja. Ik heb ze twee keer gezien, in de, eind de jaren zeventig. Op de Bij van Werchten. Echt ik ook. Dat de, het... Ja, maar nee, in 2008. Hè. Ja. <laughs> maar uh, de eerste keer dat er op de Bij van Werchten, buiten ja. het festival, iets uh, georganiseerd werd, dat was toen met de police. Ja. Police, ecstasy en. Nog een groep, dat weet ik niet. En dan... 30 jaar. Naar datum. Nee. Ja. ja, in 2008, want dan ja. hebben die ook... Uh... Ja. Amai, dat, wat, dat was. was... Ik heb goed. nog... Ik heb je een, sp je van. een sportpaleis gezien. Ik heb er keihard geld voor betaald. Het ja, was, was eigenlijk weg. op geen kleur, ja. maar al, ja. Wat dan is dat? Er waren er wel twee dagen over? Ja, natuurlijk. Ja, dat had ja. dat ja. niet meer ja. gespeeld. Dat ja. was ze niet goed, he. of wat was? Dat was gewoon niet goed, ja. Dat was niet goed. Dit gezegd zijnde. Ja. Oké. Dat is het. Dat set voor vanavond morgen. Nog geen nummerken, nee? nummer, hè? Dan, Dan uh, mag er nog iets over zeggen. Ja, ze. Terry Bojo, ook een meester drummer. <laughs> ja, dat, dat is een niveau... Dat is, uh, die komt van een andere planeet, sowieso. Er zijn er nog drummers, die komen... Als je... Die gasten... Bojo, die geeft die geen clinics, die komt concerten geven. want die speelt die zijn alleen, hè. He? Die heeft een drumstel van... Dat kan hij niet binnen. Dat is volledig chromatisch gestemd. Dus hij speelt melodieën die doet waanzinnige dingen. Als je door buiten zit, ben je absoluut zeker dat je zelf niet kunt drummen. <laughs> Dan zeg je... Ik kom met een pulver kopen, want... Ja. Ja. Maar ja, dat is... Dat is een super niveau. Ook bij Zappa gespeeld, trouwens. Uiteraard. Wat hij nou doet, eigenlijk alleen maar uh, solo, hè. Solo uh, concerten geven, eigenlijk. Oh, ik ja, heb okay. hem al, al twee keer eens live gezien. Dat is waanzinnig. Want dat is echt, ja, dat is drummersmuziek, hè? Ja, ja. Ja, ik kan er niet naar luisteren, maar ja, dat is... Ja, dat is oh, ja. Uh, ja. Ik ben er ook geen drummer, natuurlijk. Kun jij er nog luisteren? Ah, ja, ik ken het niet. Nee. Oké. Okay. Google fein. Man is hier ook, dus... Uh. Ja. Ja, Tellico, ja. ja. Mark, merci. Graag Tot de gedaan. volgende. Ja. En dan gaan we nog eens grote fuss rondmaken, hè. Ja. Dat Goed Right you. Salut.